Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixodubbelx. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. En goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen lieve luisteraar. Zeg Kim, ja die vrijdag genietertje. Goed dat je er weer bij bent. Ja, ik ben blij om terug te zijn ook. Ja, het was een dolle dag hè, gisteren. Ja, het was het was een dolle dag. Uh, interessante mensen gezien, maar dat komt ook, ook wel binnen. Dat denk ik wel, ja. ja. Pittige verhalen. Het was gisteren een dag tegen kanker en vandaag is het vrijdag. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. trouwens weer uh, oude wijven. Ik nooit gesnapt eigenlijk waarom het oude wijven regent. Nee. Waarom regent het Oude wijf? Geen idee, komt hard aan, denk ik. Ja, dat moet een vuile en boel zijn ook. Het zou ja. ook jonge derenis kunnen regenen. Waarom is het dat niet? Ja, het is zo, het is zo discriminerend allemaal. Ja, vind ik ja. ook. Kunnen we dat eens uitzoeken vanuit het, het vrt Nieuws alsjeblieft? We gaan dat even checken, waarom het oude wijven kan. Ja. En in Jongen. Engeland, cats and dogs. Just! Ja! Dat is nog wel leuk, hè? Ja, dat maar weet ik ook niet. Ook vreemd, hè? Mocht je, ja, een hond? Ja, als iemand ons kan vertellen waarom het allemaal zo is. Maar kijk, we zoeken het uit dankzij de service van de VRT Nieuws. Ja, Goedemorgen, welkom bij de show, zeg. En de vrijdag. Goedemorgen, telt voor twee. Jazeker, hè? Hey, hey, VRT Radio 2 Goedemorgen, gewoon kan verstoppen in de haren van John Bon Jovi. Living on a prayer. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. VRT, Radio 2. Nooit gedaan, hè? Nooit gedaan. Is so dus die zijn haar weg? Nee, toch?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 In love, and we don't want to be found. It's just you and me, my English girl. And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 Broken van Nettchen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Zullen we er een beetje een gezellige dag van maken? 20 oktober. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat het een grijze, sorry, ja, grijze, natte dag wordt. Maar vooral veel wolken. En we vroegen ons toch iets af van hoe zat het nu precies? Dus bij ons is het Oude Wijven. Ja. En in Engeland it's raining cats and dogs. Mm -hmm. Het is allemaal een beetje vreemd. Hoe komt dat? Wel, over uh, die oude wijven heb ik opgezocht. Het was blijkbaar vroeger het regent oude wijven met klompen aan. Oh. En als die wijven met die klompen op het dak vallen, dan maakt dat heel veel lawaai. Nou, en ja. vandaar is dat het zodanig hard regent dat het lawaai maakt met die klompen precies. Dat is dan een beetje verbasterd naar gewoon het regent oude wijven. Okay. Ah ja, want er zijn geen klompen niet meer. Nee, dat zijn ze voilà. nu, hè? Dan maakt het geen lawaai. <laughs> oh, dat is en het, uh, het regent pijpen stelen, dus stelen van een pijp, hè? Ah ja. In, tak, tak, tak, okay. tak, op het, mm -hmm. uh, op het dak. En of... wat what about cats and dogs? Yeah. Well, this I have to look up uh, ah, yeah, okay. I don't That's know it. really yet. Yeah. Yeah, okay. Google it. <laughs> goedemorgen, Michel Wadumont uit Gent. Ja, goedemorgen, uh, Kim, Charlotte en Peter. Goedemorgen. Er is nog een verschil, natuurlijk. Bij, uh, wij lachen groen, maar in het Frans, hoe lachen ze daar? Origine, dat klopt, ja. Dat lachen ze in het geel, ja, leg dat eens uit. Ja, dat dat ja, net zoals uh, wij zeggen maar een in de keel. En in het Frans zeggen ze on a à la gorge. Dus ja, de kikker wordt plots een, een, een, een poeskat. Een dus uh, ja, vriendjes, maar. Ja een poes in je Ja, dat is een gedoeze man ja, intussen hebben we toch een uitleg ook Charlotte ja, die cats en die dogs is blijkbaar als het zodanig hard regent en stormt dat er ook echt dieren sterven en dat er dus katten aanspoelen dan bijvoorbeeld oei, oei, lang, lang lang lang geleden dus dat er echt ja. dood katten ja. liggen omdat het oei. was. Ziezo, je leert iets bij, bij morgen. Michel Waddemont nog een belangrijke vraag voor jou Giro, Scouts, Calier, Casa, wat kies je? Ah, ik ben altijd uh, bij de Scoots van Barbara geweest. Dus uh, okay. ja, dat gaat goed Ik heb uh, respect en bewondering voor alle, alle groepen dagelijks. Dus, dat is uh, goed. waar. Maar, uh, heel belangrijk voor de ontwikkeling van, uh, van de jeugd. Dus, het is ja. vandaag uh, dag van de jeugdbeweging, dus vieren toch maar een beetje ja. in je auto daar. Heel fijne ochtend, hè, man. Dat,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 Je moet naar, uh, naar het stadhuis of het gemeentehuis en dan heb je een foto nodig. Op ja. je identiteitskaart. Een pasfoto, hè? Waar ga je die halen? Bij de fotograaf. Mm, niet altijd. Het verhaal hoor je straks. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Ruben van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn de Weekwatchers er opnieuw. Vele Batis is dan te gast. En Dotaan die komt live optreden bij de Weekwatchers. Live van op de Living Tomorrow Innovatiecampus in Veelvoorde. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.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 Europabank stelt voor, een beetje durf kan uw leven veranderen. Vraag maar aan Noor. Ja, ik wou een grotere plantenwinkel, dus ik vroeg een krediet aan bij Europabank. Dan ben ik de jungle ingetrokken om planten te zoeken. En ik kwam terecht met een vleesetende plant. De Noor Carnivorisch. Heb je? En nu komt iedereen hier naar die plant kijken. Ah! Mm Hij -hmm. bijt. Europabank geeft uw wilde plannen wel een kans. Door samen naar het beste investeringskrediet te zoeken. Altijd welkom in onze kantoren of op europabank.be. Europabank, Europa bank, de bank die durft. Goedemorgen, morgen. Straks even over de identiteitskaarten. Oh, het wordt hier wat heel donker in de studio. Spannend wel. Maar het is alweer... Uh... En nu heel licht. Ja, zo ogen oh, oh, branden net weg. Ja. Dat is alleen als je meekijkt in de app van Radio 2. Maar welkom daar... Even een bijzonder verhaal uit Brugge. Dat ja, is een mooi verhaal, maar een beetje lastig. Er is een koppel dat tien ingevroren embryo's wil doneren aan mensen die ook een kindje willen. Maar het is niet zo makkelijk, Charlotte. Het gaat over Glenn en Kimberly uit Brugge. Ze hebben een jaren geleden besloten om via IVF zwanger te worden. En op die manier hebben ze twee gezonde kinderen gekregen. De kinderwens is vervuld hè, voor hen. Uh -huh. Maar nu hebben ze nog tien embryo's over. En ze willen die graag wegschenken aan mensen met een kinderwens. Maar zomaar? Het maar. Het is niet zo makkelijk met onze wetgeving. In principe zou het mogen, maar dan is de wet niet genoeg uitgebreid. Waardoor het eigenlijk heel ingewikkeld wordt. Uh, er zijn veel fertiliteitscentra in ons land die het niet doen. Uh -huh. uh, waaronder dat dus waar de embryo's van Glenn en Kimberly eh, liggen. En het, ze doen het niet omdat de procedure gewoon te ingewikkeld is, te duur. En ze zeggen, eh, we houden onze handen daarvan af. Nu, er zouden drie centra zijn waar dat wel kan, eh, maar dan moeten ze eh, de embryo's naar daar laten transporteren. Dat kost dan weer 500 euro. Er moeten extra medische testen gebeuren. Dus ja, de, het koppel gaat nu uitzoeken uh, wat ze kunnen doen, want ze, ze willen die embryo's echt wel wegschenken, maar er komt wel heel wat bij kijken. Terwijl ze eigenlijk nog een goede daad willen doen. Nou ah ja, het, het voelt voor mij als een enorme opportuniteit. Ik las deze week in de krant dat je als koppel maar zes keer een poging mm. krijgt terugbetaald. Ja. En dat er mensen zijn die dan echt moeten stoppen omdat ze het niet meer kunnen betalen. Ja. Dus als je dit dan hoort, dan denk je toch oké, okay, die twee dingen kan je toch wel ergens gaan verzoenen. Ja. Of en ook, niet? En mensen die dan bijvoorbeeld na, na vier keer Prijzen we, zeg maar, zou niet aan die twee keer kunnen doorgeven. Dat zou ook mooi zijn. Maar ja, zo werkt ja, en het. En ook emotioneel, hè. ze zeggen ook ze laten vernietigen, zou aanvoelen als tien abortussen, zegt Ach, dat Dus dat tof. is wel ja. ja als je verder denkt, mm -hmm. je iets van jullie twee. Hm. Weer iets om over na te denken. Goedemorgen, morgen. Bon, als je onlangs nog een, een identiteitskaart of rijbewijs moest aanvragen op het gemeentehuis, je moet dan pasfoto's meenemen. Maar in assen, daar zijn ze klaar voor de toekomst. Wat doen ze daar? Daar gaan ze digitaliseren natuurlijk. Hè. Dus daar gaan ze digitale foto's laten nemen. Dat is de toekomst. Ze stoppen die dan in de computer, in het systeem. En elke keer je iets nodig hebt, een, een rijbewijs identiteitskaart, dan kan die foto gebruikt worden. Logisch. Stel dat er af en toe wel een update moet gebeuren, maar je hebt ja. geen, uh, moet niet meer afgedrukt worden, geen papier meer. Maar natuurlijk, hè, de een zijn dood, is de ander zijn brood. Dus de fotograaf die is natuurlijk een beetje boos, want dan komen de mensen niet meer bij hem langs. Hè. Uh, dus de fotografen in Assen zijn niet zo blij met de beslissing. Ze hebben minder klanten. En één fotograaf is zelfs een uh, petitie begonnen om die oh. regel helemaal tegen te houden. Hij heeft ook een brief gestuurd naar het gemeentebestuur. Geen mail, maar een brief. <laughs> en uh, de gemeente heeft laten weten dat ze achter het systeem blijven staan. Het is natuurlijk administratieve vereenvoudiging. Ja, tuurlijk, ja. Ja, bij ons in Temse is er één fotograaf die het nog doet. Die mens is zelf met pensioen, maar die blijft gewoon lekker verder werken. Okay. Onder andere ook daarvoor, dat zegt hij van ja, als ik stop, dan moet je echt twee gemeenten verder ja. om je foto te laten nemen. Dus ja, ja. ja, het is ook niet meer van deze tijd, denk ik. Het zijn wel altijd ook van die verschrikkelijke foto's, hè? of ligt dat alleen bij mij? Ik lijk daar altijd op te staan als een misdadiger. Zo. <laughs> maar je moet ook kijken als een misdadiger. Ja, je mag ook niet lachen, hè. Dus uh, je moet zo, de resting bitch face, zeggen ze dan in de... Uh, ja, ja, maar dat kan ik wel. Maar, ja, wees ik. Maar, ik heb daar ook een beetje een trauma van. Toen mijn kinderen net geboren waren, moet je zelfs een pasfoto laten trekken als je met hen naar het buitenland ja. En dan moet je die kinderen dus recht houden. Hun twee oren moeten daarop staan. Enzovoort, enzovoort. Ze moeten wakker zijn, maar dat waren nog maar baby's. Dus ik kreeg die die wakker. Ja, dat was, het zweet liep langs mijn bilnaat. En dat was dan zo'n vreselijke foto. Die pasfoto. Met zo'n ineengedoken kind... Dat zijn hoofd amper kan rechthouden. Oh. Ik heb er ook zo een moeten nemen voor, voor Lex. Toen was hij ook ik denk, een paar maanden of zo. Die leek als elephant man op die foto. Dat is Zo erg voor dat feestje. Dan ja, kom je aan de... Aan de is dit is your baby? <laughs> ja, yes it is. Het uh, was. Uh, look at the picture. Het was een bad dag, yes, <laughs> ja, ik weet het. Ja, het is een gek systeem, allemaal. Maar goed, laat jouw verhaal over jouw identiteitskaart gerust even binnenkomen. Je kan het delen in de app van Radio 2. Doe er een fototje bij. hè? Is het tijd? Wat denk jij? Ik denk het wel. Is het de voor? van John Travolta en Olivia Newton-John. Die twee, ja, Olivia en Newton-John, die is er niet meer, maar die twee hebben elkaar altijd graag gezien. Zijn vrienden gebleven tot op het einde. Schone verhalen op een vrijdag zien. Bon, we komt nog een heel mooi berichtje binnen voor jou van Steven van der Poelen uit Moorsleden. Ik was net uh -huh. bezig dat jouw bilnaat zweette toen er een foto werd genomen uh -huh. van jouw dochter. Uh -huh. Zoals Steven poëtisch verwoord zei. Wij denken wel dat zo'n schone bilnaat niet kan zweten. Hé, hey. Amai nog niet, liters. Je zou dat eens moeten weten. Nee, <lacht> dat is niet waar. Goedemorgen. Zometeen al nieuws uit je buurt. Goedemorgen. Er lopen nog altijd te veel mensen zomaar over of langs de treinsporen en daarbij vielen vorig jaar 17 doden. Daarom organiseert de spoorwegpolitie vandaag nog maar eens een nationale actiedag met spoornetbeheerder Infrabel. En in Nantes, in Frankrijk, is gisteravond een man opgepakt die van de dader van de aanslag van afgelopen maandag in Brussel een video zou hebben ontvangen. De man zou opgepakt zijn door de politie op vraag van het Belgische gerecht. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. De organisatie van de Antwerp Marathon roept haar deelnemers op om geen rugzakken mee te nemen naar de start nu zondag op het eilandje. De oproep komt er na de terreuraanslag in Brussel maandagavond waarbij twee Zweden om het leven kwamen. Deelnemers geven hun rugzak beter af aan familie of vrienden zegt organisator Greg Broekmans. Wat wij vragen aan de deelnemers is wanneer ze die mogelijkheid hebben om hun tassen met warme kleren die ze zullen mee hebben te geven aan supporters, want op de plaats waar dat zij die normale bewaring geven de bewaarplaats ze die, die voorzien is daar zullen ook de tassen van de deelnemers mogelijk gecontroleerd kunnen worden en dat kan misschien iets meer tijd vragen dan normaal die extra controle dus vandaar die oproep De organisatie vraagt stewards en vrijwilligers ook om zondag extra alert te zijn In Brecht is gisteravond een veertiger zwaar gewond geraakt na een explosie in een woonkamer dat schrijft Gazet van Antwerpen. Stefanie Verstappen van de politie voorkempen vertelt wat er is gebeurd. Dat was iets voor 9 uur. Ik heb een oproep gekregen van een explosie in Rommerszijde E in Bricht. Ja, de oorzaak moet dus nog verder onderzocht worden. Vermoedelijk was dat ergens iets aan de verwarming dat er een explosie is geweest. Die bewoner, dat was een veertiger, die is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht en die is niet in levensgevaar en die woning is onbewoonbaar. Vandaag komt het labot ter plaatse om verder onderzoek te doen. Op de E34 in Oeligem gaan vandaag werkzaamheden van start. Sinds 8 uur gisteravond is de oprit richting Antwerpen ruim een maand volledig afgesloten. Wie via Oeligem naar Antwerpen moet, kan een omleiding volgen via Zoersel. Doorgaand verkeer kan er wel nog altijd de werfzone passeren via versmalderijstroken. Op deze dag van de jeugdbeweging organiseren heel wat jeugdbewegingen deze ochtend een ontbijt voor hun leden. Maar in de Kempen doen ze nog meer. Daar laat Logo Kempen jongeren kennis maken met de website xittermee.be. Die bundelt diensten in de Kempen die werken rond geestelijke gezondheidszorg. En in Herentals gebeurt dat op een speelse manier, zegt Lynn Wijns van Logo Kempen. Wij bieden onder andere een grote mikado aan, waar we dan de koppeling maken met valt niet alles op zijn plaats, blijf er niet mee zitten. Uh, ze kunnen gaan touw trekken, maar als ze het eventjes niet trekken, dan uh, kunnen ze ook op ksiterme.be terecht. Ze kunnen gaan stelt lopen, voor als het eventjes is niet uh, zo lekker loopt, dan maken we ook zo weer de koppeling tussen de jongeren en de hulpverlener uh, die bij het spel uh, begeleidt. En in de Eurocup Basket voor Vrouwen heeft Kangaroes Mechelen zijn eerste zegen van het seizoen geboekt. In eigen huis wonnen ze met 83-74 van het Turkse Besiktas. Een week geleden verloor Mechelen op de openingsdag nipt van het Griekse Panathina Kost. Het is zwaar bewolkt met periode van regen. Er kan vrij veel neerslag vallen en vanmiddag wordt het wel droger. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Het is aan het regenen, maar het valt voorlopig nog mee, Mona. Ja, inderdaad. Enkele file van 10 minuten op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot aan de werken in Vilvoorde. Dat is het eigenlijk wel ja. bijhouden. Ja, bon, uh, we waren even weg, hoor. Maar omdat het te maken heeft met dat uh, digitaal fotoding... Dus ik zei nog in Temse bij ons moet je nog altijd een fysieke foto gaan halen. Nu, Pierre zegt van, jongen wacht, nee, nee, bij ons is dat ook al zo. Ja, je mag je oude foto, die zit dan in het systeem, maar ze hebben nog geen systeem om daar zelf een foto te nemen. Dus als je een nieuwe nodig hebt, moet je nog altijd naar de fotograaf. En in Assen, dat klopt toch? Ja, daar, daar doen ze het dan zelf, ja. Het is dat, ja. Dank je wel om het te laten weten, maar ik, ja, ik, ik heb uh, het niet moeten zijn in Temsen. Nee, het is dat. Zeg, wat zou jij graag eens een jaar lang winnen? Maar echt dat je zegt van, oh, als ik dat eens een jaar lang kan winnen, graag. Doe eens een gokje. Meer tijd. Meer tijd, ja. Charlotte, zou jij graag een jaar winnen? Uh, elke week een goede massage oh. en een wellnessdag. Een uh, dag. De ah, zo, dag hoe is dat? Ja, ja, ja. Eén dag per week. Ja, ja dus 52. Ja.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 tot je douchekabine En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer. Danny, Zeg, Danny. Voor mijn pensioensparen pak ik ik bestak 21 of 23? 21, 120 mensen! Wow. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC. Beweegt met je mee. Het zijn crazy days bij INO. Van 19 tot en met 31 oktober. Geniet van te gekke promo's met tot wel min 50% korting bij aankoop van twee of meer artikelen. Voorwaarden in de winkel en op INO.be. INO. For you.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 that we fit together well I never felt like this before If this is love, please give me more Declaration of Love Declaration of Love gonna De declaración de amor van Madinkito is een Bea Luna. Dat was ook eens een hitje, hè? Ah, leuk! Was dat het dansje dat hij daarmee deed? Zo, even uh, onder je oksels kijken. Nee, maar die hadden toch echt zo, uh, ja. Smooth vibes. Swag, of hoe heet dat allemaal? Uh, wat je wil. Dat is wat je wil. Hoe zit het met je weekendplannen? Aha. Goed. Met mij? Ja. Ja, ik was daar net aan het vertellen. Ik heb leuke plannen, maar ik ben bang dat ik er te moe voor ga zijn. Oké, okay, maar wat, wel, als, je, als je denkt dat je te moe wordt... Radio. Oh ja, wacht nu Peter Post. Hey. Dan is hier iets goed wat je in het weekend kan doen. Het is heel eenvoudig. Het gouden pakje van Peter Post. op volgende week woensdag kan je iets winnen waar je een heel jaar deugd van hebt. Er was iemand die zei van, ja, ik zou wel graag een jaar lang elektriciteit winnen. Ja? Ja, man. Goeie idee, Gunther. Nee, dat is het niet. Nee. Maar wel iets anders. Peter Post stuurt Kenny de postbode naar jouw brievenbus. Maar daarvoor moet hij wel weten waar die staat. Dus schrijf die nu in op radio2.be. Klik door op de neus van Peter Post. Ik wens je heel veel succes, want het is opnieuw... ...met een geweldige prijs. Mm -hmm. Geen jaar kookhulp, nee. geen jaar huishoudhulp, maar wel een jaar. Dat vertellen we maandag. Want Peter Post, die heeft iets voor jou Een gouden pak met een grote prijs Schrijf hem in, die brievenbus En Peter Post, die klaar de klus ja,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 Samse, klein paardeltje van Nia, het is kwart voor zeven. Goedemorgen, morgen. daar luister je naar op Radio 2. Je kan iets bijleren. Zet hem een beetje luider, want er is iemand kwaad. En je zal misschien ook kwaad zijn, want je wil klant worden, je wil een aansluiting van Proximus, maar ze komen niet. Na niet één maand, na niet twee maanden, na niet drie maanden, een half jaar. Nu, um, Stefan de Winter, dat is een acteur en muzikant uit Aalst, woont in Oostende intussen... Die is boos op Proximus en heeft zijn frustratie maar werkelijk uitgeschreeuwd in een filmpje. En hij spreekt daarin Guillaume, de baas van Proximus, persoonlijk aan. Luister en kijk even mee. Hey Guillaume, Guillaume Boutin U bent de CEO van Proximus En ik had u graag aangesproken Maar dat lukt niet, ze verbinden mij maar niet door Ik ben al sinds 22 maart Op zoek naar iemand die bij ons Wil Proximus komen installeren Maar dat lukt maar niet Dus ik heb al uh, een achttal afspraken moeten maken Het gaat om uh, een, een huis In Oostende En er komt niemand af En ik heb al zeker vijftig keer gebeld Naar jullie klantendienst Maar daar verwijzen ze mij altijd door Goeie, zo herkenbaar. Ja, je verwacht dat hij elk moment kan ontploffen, natuurlijk ook. Ja, goedemorgen, Stefan de Winter. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. Ben je nog boos, Stefan? Ja, ik, ik ben. Alle, op de duur wordt het lachwekkend. Dat is dan wel het, het voordeel ervan. Omdat het zo erg is. Het was, ik had gisteren alweer een mail gekregen dat de, de installatie zou uitgesteld worden. Waarop ik en mijn vriendin eigenlijk echt. Krommelieën van het lachen eigenlijk. En je denkt, hoe kan zo'n bedrijf überhaupt nog bestaan? Moest, moest iemand anders een bedrijf? Moest de slager zeggen van ja een halve kilo gehakt, wat kan ik gezien en dat binnen acht maanden leveren. Dat zou onverantwoord zijn. Iedereen zou failliet, Maar zo'n bedrijf niet natuurlijk. Maar hoe maar ja, komt kijk, CEO, dat? Hoe komt dat? Ja. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, ik, ik heb geen flauw idee omdat, omdat, dat, omdat dat systeem, omdat dat natuurlijk niet werkt, dan een CEO 15% van de mensen ontslaat om aandeelhouders dan veel meer geld te doen verdienen, maar dan doet niemand het werk meer. Dat is wat het probleem. Hey. En dan zitten ze wel vol een bak reclame te maken van you got the fiber, en ik had het gevoel van, ik liever met koorts gewoon in bed. Ja, zo <lacht> triestig dat dat was geworden, ja. Maar dus ze geven in die mails die ze jou sturen geen enkele reden mee. Maar nee, maar en, en het probleem is dat je dan natuurlijk ook begint te bellen naar die klantendiensten. Mm -hmm. En die mensen aan de telefoon zijn natuurlijk getraind om je zo rustig mogelijk te maken. Ja. Want dat je dan natuurlijk enorm nerveus van kunt komen. Uiteraard. En dat werkt niet. Die, je kunt ook niet kwaad worden op die mensen. Nee. Want zij kunnen er aan zich niet aan doen. My dat joh, is he? jammer. Voor hun, Zij moeten, Volgens mij worden daar nieuwe psychopaten geboren aan die klanten. Die, <lacht> omdat iedereen die gewoon zit de huid vol te stellen. Ja. Stefan, intussen is je filmpje al ik denk 500 keer of zo gedeeld. Hebben ze al gereageerd op je filmpje bij Proximus? Kijk, het is zo wat. Ik woon zelf in Gent voor de duidelijkheid. Uh -huh. Het gaat om een huis in Oostende. En mijn, op zich wordt het nu pas tragisch. Mijn moeder zit met dementie in een rusttoort in Goik. Uh -huh. En mijn vader trekt naar dat huis altijd. Ja. Dus mijn vader moet altijd vervanging zoeken in het rusttoort oh. om, uh, om dan naar Oostende te gaan. En dus de mens is nu voor de, voor de negende keer gisteravond naar Oostende gereden. Oh, ja, is... om, daar, om daar normaal gezien, dus het filmpje werkt wel op die manier. Uh, ze zouden normaal moeten om acht uur uh, daar zijn, dus acht en half negen. Dus moest ik zeggen, radio 2, ik kunt om negen uur een keer bellen voor te weten hoe oh, ja? dat span van zaak is. Dus, euh, dus dat, dat, dat wordt dan volledig spannend. Ah maar ja, dat is goed. Heb ja, ik, ik, ik dat hoop dat de dat mensen goed is, van. Ja. Ja. Ja, ik hoop dat dat goed is. De mensen van Orange hebben we wel gebeld om te zeggen: wij willen het overnemen. <lacht> en, dus dat, is, dat is wel goed. Dat is, wel wel goed. Nee, <lacht> is het van een... Brood is het anders dan brood. In een vrije hmm. markt te wonen. Stefan de Winter en wel, maar dat dus goed. kijken. als we om acht uur gaan komen bij jou, hou ons op de hoogte. We bellen terug en we hopen met jou dat het allemaal in orde komt. En dat wordt verhalen, lieve mensen, blijf ze delen. consumenten 2.be. We gaan er hier ook mee aan de slag. Stefan, hopelijk veel succes. Wat een hopen. cliffhanger. Oh, ik Fijne ochtend, hè? Oké, okay, spannend spannend, Fingers zeg... Croft. Absoluut. Goedemorgen, zeg. Dat geloof je toch niet, jongens? Echt. Helaas wel, hè? Scherke, maar. Oeh. Dat kan deugden. We staan op veel racisten. Hun kop is leeg. De mode vult ze op. Dan is het reggie en dan moet het weer koop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 Sartjeline kleren en een tanden, waar zijn niet toch naartoe? En al die beeldjes in plastic en in blikjes. Er is geen klasse, we zijn het leven moe. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Andere gewoonten, hou ik het op nacht. Ik vul mijn dagen met cactuswater geven. Ik vul mijn nachten met de cha-cha-cha ba da ba ta ta ta Teddy Swims, wat een stem, wat een zanger, wat een onwaarschijnlijke song. Els Schotz ook mijn lievelingslied van het moment, absoluut. Zeg, goeiemorgen. Uh, ken je Valerie? Ik ken een Valerie. Ja, een toffe? Heel toffe. Ja. Maar ik weet niet of het de Valerie is die jij kent. En wat uh, weet je met Valerie? Bijvoorbeeld van de bussen. Valerie van de bussen. Ja? Nee, het is niet de Valerie van de bussen. Nee. Het Is een ander. Oké. Okay, Als een groep betogers de snelweg afsluit, dan denk je. Mag dat? Allee. Maar als in jouw buurt die iconische bruine kroeg de deuren sluit, dan denk je... Maai da? Maai dan met pensioen of wat? Lustig! zeg, 60 jaar achter een tap gestaan en daar hadden ze tenminste nog goeie trappisten echter van het vat. Nieuws van dichtbij, dat raakt je. Dus volg je ook het nieuws uit jouw buurt bij VRT Nieuws. Download nu onze gratis app.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 Duik in het aanbod op sunweb.be sunweb holiday Sunweb Het is feest van de klant bij Brico, Brico City en Brico Planet. Onze winkels zijn nu zondag open. En bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart krijg je 15% korting op alles. En tot zelfs min 25% bij aankoop van 250 euro. Want zelfgemaakt is slim bespaard. Voorwaarden in de winkel en op Brico.be DSM Vanwege Succes is de beursactie bij DSM Keukens verlengd. 40% korting op meubilair. En als je nu je keuken bestelt, krijgen ze dit jaar nog geplaatst. DSM Keuken. Altijd open op zondag. Hallo, hela, Het is uw linkeroor oor En uw rechteroor. Uh, zeg, wij denken dat jij een klein bitteken ziek bent eigenlijk. Ja, volgens ons heb jij wablifitis. Ja, en wat is dat wablifitis? Elke keer als iemand iets tegen u zegt, antwoord jij... Uh, ja, wablifitis. Uh, dat he. is toch niet meer plezant voor de mensen. Nee, nee, nee. Uh. Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken. Ik ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen. Voilà, ze. en die zijn keigoed en die kosten ja. niet veel. Ze geven zelfs 250 euro korting oh, oh. bij aankoop van twee hoortoestellen. Hans Anders. Ja, ja, het kan anders. Yo, Laurens hier. Ik werk met Colerite. Wist je het al? Er is nu 15% korting op grote merken, zoals Dash. En die is geldig tot en met 31 oktober. Voorwaarden op colerite.be Colerite, af 50 jaar de laagste prijzen.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 20% korting op bijna alles. De vier mee op 21 en 22 oktober. Fun, de laagste prijs in België, gegarandeerd. Alle info op fun.be Ja, de vrijdag beginnen met de Valerie, dat is altijd goed. Wie Valerie, wat Valerie? Ah, ah, ah. Dat hoor je zo meteen. Goedemorgen. Elke dag, voor elk twee. Het is 7 uur, VR Ten Nieuws van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Vorig jaar vielen er 17 doden op en langs spoorweg overwegen. In Frankrijk is een contactpersoon opgepakt van de terrorist van de aanslag in Brussel. En de Amerikaanse president Biden wil Israël en Oekraïne extra steunen in hun oorlog. Er lopen nog altijd te veel mensen zomaar over of langs de treinsporen. Ondanks verschillende campagnes vielen er vorig jaar nog 17 doden. Daarom organiseert de Spoorwegpolitie vandaag opnieuw een nationale actiedag met spoornetbeheerder Infrabel. Spoorlopen op en aan overwegen en sporen is niet altijd heel gevaarlijk, maar ook grote gevolgen zijn er voor het treinverkeer, zegt Frederik Petit van Infrabel. Als we kijken naar de cijfers van vorig jaar, dan zien we dat er 650 meldingen waren van spoorlopen. Dat houdt in mensen die dus het spoor oversteken op een plaats waar het absoluut verboden en levensgevaarlijk is. En tegelijkertijd moet het treinverkeer dan worden stilgelegd of moeten treinbestuurders een noodremming uitvoeren. In Nantes, in het westen van Frankrijk is gisteravond een man opgepakt die van de dader van de aanslag in Brussel een video zou hebben gekregen De Tunesier vermoorde afgelopen maandag twee Zweedse voetbalsupporters De man in Frankrijk zou opgepakt zijn door de politie op vraag van het Belgische gerecht zegt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs Een Tunesische man in Nantes, in West-Frankrijk heeft van de dader van de aanslag in Brussel een video gekregen Die video werd opgestuurd vlak voor de aanslag en er is op te zien dat de dader zijn actie aankondigt en opeist. In zijn huis zijn geen wapens gevonden, maar er werden wel een computer en apparatuur in beslag genomen. Volgens Franse media hebben drie andere personen ook zo'n video gekregen voor ons nog is onbekend wat de relatie is tussen die personen en de dader in Brussel. Het federale parket bij ons wil niets zeggen over dit nieuws. De organisatie van de Antwerp Marathon roept haar deelnemers op om geen rugzakken mee te nemen naar de start, nu zondag. De oproep komt er na de terreuraanslag in Brussel van maandagavond. Deelnemers aan de marathon geven hun rugzak beter aan vrienden of familie, zegt organisator Greg Broekmans. Wat wij vragen aan de deelnemers is wanneer ze die mogelijkheid hebben om een tassen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 de organisatie van de Marathon in Antwerpen vraagt ook stewards en vrijwilligers om zondag extra alert te zijn. Het datalab van de federale gerechtelijke politie in Limburg heeft dit jaar al duizend phishing-websites preventief kunnen blokkeren, dus nog voor criminelen geld konden stelen van hun slachtoffers. Het zijn vooral websites die eruit zien als officiële sites van banken en de oplichters kunnen dan je rekening plunderen via een omweg. Het datalab is uniek in ons land en werkt bijzonder snel, zegt Anbe van de federale politie. Ja, de meeste van die websites die blijven echt heel korte tijd actief, dus meestal 48 uur, en dat is eigenlijk om daarna geen sporen achter te laten. Dus wij moeten eigenlijk proberen om die echt in een beginstadium op te sporen, voor die enig slachtoffer gemaakt hebben, en die meteen offline te laten halen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een televisietoespraak gezegd dat hij Oekraïne en Israël financieel wil blijven steunen. Aan Oekraïne zou hij 60 miljard dollar beloven, en aan Israël 14 miljard. Biden noemt de oorlog in Gaza en de oorlog in Israël samen. Hij zegt dat de VS niet anders kan dan optreden, ook voor eigen veiligheid, zegt Björn Soenens vanuit de VS. Hij linkt die twee aan elkaar omdat hij het ziet als een strijd tegen Agressie, een strijd tegen ondemocratische krachten, tegen dictatoriale krachten die niet gedragen worden door een volk, maar die een ander volk proberen eronder te krijgen. Dus zegt hij, het is heel belangrijk dat we deze strijd blijven voeren, dat we optreden tegen terreur, anders gaat het blijven gebeuren en gaan we zelf de pineut zijn. En in Schotland is een vrouw gestorven door Storm Babette. De hulpdiensten vonden haar lichaam in een rivier. Storm Babette raast op dit moment over het noorden van Europa. Aan de oostkust van Schotland wordt gewaarschuwd voor windstoten tot 150 kilometer per uur en ook hevige regen. Duizenden gezinnen zitten zonder stroom en enkele honderden woningen werden ontruimd. In Ierland waren er al overstromingen door Babette en ook in Denemarken en Zweden wordt gewaarschuwd voor het noodweer. En dit is het nieuws uit jouw buurt in Brecht is een van zwaar gewond geraakt na een explosie in zijn huis. Vermoedelijk door een defect aan de verwarmingsinstallatie. En in Leest, bij Mechelen, is begonnen met de afbraak van de oude kantine van SK Rapid Leest. Er komt een nieuw bos. Het is zwaar bewolkt met periode van regen. Vanmiddag wordt het droger bij zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je ook over een half uur. Of lees je een hele dag door in de app of op de website van Veertien Nieuws. Mona, de problemen op een vrijdagochtend. vertel eens. Ja, valt best mee, hè. Je staat een kwartier in de file op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot de Werken in Vilvoorde. En verderop is het ter hoogte van het Leonaard Kruispunt uit. Kijken op de invoegstrook, want die is versperd door een defect voertuig. Ken je Valerie? Nee, Valerie wie? Radio 2. Dat is een goede vraag, zie je. Valerie wie? En ah, wel, Valerie, je kunt caller Valerie. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Het is al kerst. Goed, hè? Het, is, het komt er bijna aan. Toch een leuke, leuke tijd van het jaar, hè? Ja, ik zou echt mijn kerstboom al willen opzetten. Doen, hè? Gewoon doen, als je zin in hebt. Ja, maar ik zet altijd een verse, dus als ik het nu doe, moet ik er daarna nog één kopen. Dat is een vuil... En nog één opzetten. Nee. Weer bezig. Nee, nee, even wachten nog. Het is de dag dat je hoorde op Radio het weet dat er nog altijd doden vallen door over en op spoorwegen te lopen. Waarom, waarom, waarom? 17 niet. doden vorig jaar daardoor. Dus echt opletten. En Infrabel klaagt een beetje, want ze moeten elk jaar opnieuw campagnes voeren ja. om mm -hmm. mensen echt bewust te maken daarvan. Het is een probleem nog altijd. Niet doen, kindjes. Niet doen. Een grijze dag ook met veel wolken en regen. Wel een lichtpuntje als je in de jeugdbeweging zit. Het is vandaag de dag van de jeugdbeweging. Jij hoeft in de jeugdbeweging gezeten? Nee. Hey. Ik, ik mocht dat niet van mijn ouders. Jij mocht dat niet van je ouders? Nee. Mijn mama zei altijd als ik dat vroeg... De Jeugdbeweging, dat is voor ouders die hun kinderen kwijt willen op zondag. En wacht, voordat jullie allemaal zeggen: wow, wow, wow. Uh, denk ik dat ze dat gewoon zei, omdat uh, mijn ouders werkten heel het weekend. Heel de zaterdag en heel de zondagvoormiddag. Dus enkel zondagnamiddag waren die thuis. En ik denk dat die zoiets hadden van: nee, dan willen wij met onze kinderen iets doen. Dus om ons daar zo'n beetje uh, af het idee te brengen, denk ik dat ze dat zomaar zei. Het was goed bedoeld eigenlijk. Het was goed bedoeld. Ja. Maar dat zei ze wel altijd. Dus wij dachten, oh nee, dat gaan we dan niet meer vragen. Dat moet iets verschrikkelijk zijn. Dat is duidelijk. Ja, het was eens plezant hoor. Giro, top hè. Jij ja, Giro? gezeten? Ja, Giro was de Max. Was jij zo. Uh, ah nee, nee. Wacht, hoe ging dat? Giro. Nee, dat was uh, de tegenstander. Uh, ja, dat is dan de scouts heel, dat dat zegt. Zeg. Heel flauw van de scouts. Heel ja, flauw. flauw. Flauw, flauw, De boskakkers. Maar los ervan. Uh, <lacht> we moeten even naar Assen, lieve mensen. Want in Assen kun je dus binnenkort geen pasfoto meer meenemen voor een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs. Ze nemen daar een digitale foto. En die zit dan in een bestand. Dan kun je die hergebruiken. Super handig. Leek ons dat wel. De schepen even bellen. Jan de Bakker uit Assen. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, het is, het is nog een proefproject, natuurlijk. Het staat er nu een maand. Hoe gaat het met het uh, systeem, Jan? Wel, eigenlijk is iedereen tevreden. Zowel de ambtenaren die dat moeten uh, bedienen, ja. als de burgers die komen, kijken uh, meestal verrast op. Want mm. we hebben dan nog niet echt uh, met, uh, het grote publiek bekendgemaakt. Bij deze? En, uh, bij, ja, bij de, ja, bij deze. Maar... <lacht> iedereen, <lacht> voor... uh, iedereen is uh, tevreden, uh, ja, al van de fotografen uh, Wel, daar ging het over, want er zijn heel boze fotografen die vinden van, ja dat is broodroof natuurlijk. Snap je die reactie Jan? Mm. Ja, ja, ik begrijp dat heel goed. Maar één, ja, wij kunnen toch de digitale vooruitgang niet stopzetten omdat er een paar mensen niet tevreden zijn. Mm -hmm. Maar ik begrijp hun reactie natuurlijk. Uh, op lange termijn uh, denk ik dat zij zich zullen moeten beraden wat ze nog gaan doen. Nee, ik heb uh, het vroeger ook al, al verteld dat mensen. Uh, allee, die mensen doen trouwreportages, nemen pas foto's. Mm -hmm. uh, ze doen allerlei dingen. Maar eigenlijk is dat een. Allee, er zijn ook veel minder huwelijken. Nu, nu is er het probleem dat er aankomt met de, met de pasfoto's. Dus ik denk dat die mensen gaan moeten proberen van, van andere dingen bij te doen of uit te vinden. Hè. Die zitten nu te roepen, natuurlijk. Want intussen is er ook al een, al een petitie. Ze vinden van ja, een fotograaf is toch nodig om de mensen een beetje op hun gemak te stellen? Ja, klopt, ja, dat begrijp, ik begrijp dat ook. Maar uh, nu is het de taak aan de, aan de ambtenaren om dat te doen. Als daar kinderen voor dat toestel komen zitten, dan moeten zij ook zeggen van je rug recht zetten. Uh, kijk, kijk goed in dat toestel. Ja. Uh, Misschien ah, kan alleen, je ja. samenwerken, kan je hem uitnodigen en kan hij op het gemeentehuis een dag per week komen helpen? Een flexiejob Ja, een ja. ja. flexijjobpen? Ja, dat zijn altijd uh, mogelijkheden. Nee, ik het ook? heb in het, artikel, in het artikel gelezen ook dat hij uh, eventueel ook digitale foto's wil maken en die doorsturen naar... Uh, naar het gemeentehuis. Misschien is dat een oplossing. Daar hadden wij zelf ook nog niet, niet aan gedacht. Ja, wel. Ik voel dus scheepje Jan de bakker uit de assen dat er toch wel een gesprek gaat komen. En het mooie, ja. is, het mooie is, de fotograaf die dus begonnen is met de petitie, jij kent die ja. persoonlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja, Die heeft ook onze trouwreportage 40 jaar geleden gemaakt. Dus ik, dat is een hele vriendelijke mens. Kijk. Dus geen probleem. Uh, en, ja, wij zeggen altijd eigenlijk, uh, in de politiek, uh, er zijn altijd oplossingen. Ja, dat is een bekende. Het is de persoonlijk. van ons. Is het. Maar wij willen niks persoonlijk, maar we willen, willen ook graag de digitale trein inbissen. En wij zijn eigenlijk een van de pilootgemeenten in, in gans Vlaanderen mm -hmm. die dat dan nu gaan uitrollen. En dat, dat wil ik eigenlijk ook niet stopzetten. Dat nappen we natuurlijk, tussen, ja. Zijn er tussenwege waar we elkaar kunnen uh, tegemoetkomen. Blijf praten met elkaar, ga samen eens op de foto, lijkt me ook een ja, goed idee. Voilà. Scheepje aan de ja. bakker uit Assen, dankjewel voor de uitleg. Fijne ja, ochtend. Va, dank u, graag gedaan. Ja. Radio 2 Ik had geen zin om nog lang te blijven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 Dag heer! to <laughs> say Te wachten. Op ons, op ons, te wachten, wachten. op ons, op ons, op ons, op ons, staat tijd weer even stil weer ik zie heel ik ons, leven ons, leven vormen in gedachten Hoe zeg ik tegen jou? moeten zijn Ik geloof niet in een god, maar toch, ik weet het zeker. Het heeft zo moeten zijn. Van ja, Reesema. Sommige mensen het elke dag. Sommige één keer in de week. Sommige nooit. Maar als je het gratis krijgt, zodat je leven nog beter wordt, dan wil je het natuurlijk. Doe jij het? Uh, niet meer. Hmm. nee. Maar het gaat over het gouden pakje van Peter Post. Ook volgende week woensdag kan je iets winnen waar je een heel jaar deugd van hebt. Peter Post, en wel gewoon Radio 2.be. Klik door op de neus van Peter Post. Deel je brievenbus en misschien moet jij het een jaar lang ook niet meer doen. En oh, je gaat dat heerlijk vinden. Ja, ja. Je doet ook echt zo weinig mogelijk. Ja, maar doe jij het? Jij, ja, Charlotte? Nee. nee. Je doet het niet? Wat? Ja, we mogen niet zeggen wat het is, dat hoor je maandag allemaal. Ik weet het niet. Deze week op Radio 2 BNB, de nieuwe digitale radio. We dompelen elke dag een artiest onder in een bad van vloeibaar goud. Spits je oren wanneer we een nummer spelen van deze gouden artiest. Gehoord? Reageer dan meteen op de kanaalpagina van Radio 2 BNB op VRT Max. Stuur goud en maak kans op een DHB Plus Radio. Wie is vandaag onze gouden artiest? Je hoort het op Radio 2 bnb Exclusief op DAB Plus en VRT Max. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Meer info op excellent.be. Wauw, toffe pul. Merci, van bij Paprika. Het zijn nu trouwens mid-season sales. Allee, bij Cassis ook. Met kortingen tot 50%. Ik ga gauw eens kijken op cassispaprika.be. Ja.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 Nieuwsblad ligt wakker van jouw gezondheid. Download nu de Nieuwsblad-app en test of jij een leven kan redden. Met dank aan de wetenschappers van Universiteit Antwerpen. Nieuwsblad, begin bij ons. Wat eten we vandaag met Lidl? Met de promo's van Lidl eten we vandaag spruitjes. Joepie. Ja ze, want tot en met dinsdag. 44% korting op spruitjes. Dat is maar 89 cent per 750 gram. Lidl, voor iedereen die telt moeilijk om aan onze speciale condities te weerstaan tijdens onze privilegemaand. fuck niemand begrijpt uw badkamer beter fuck het weer blijft warmte-records breken we beleven de eerste de gehoord de wereld is veranderd Marijan. maar hij Marijan. hij gelukkig niet The Sky is the Limit All Stars Vanavond om vijf over half negen Nieuw op Play 4 Ik ga met pensioen en neem mee Al mijn boeken die ik nog ging lezen Ik ga met pensioen en neem mee, mee Boeken en mijn koersfilo Kan ik eindelijk de Kemmelberg op Ik neem mee boeken, uw koersfilo Oh en mijn strandstoeltje op het gemakken, hè? Boeken, koersfilo, strandstoel en wandelschoen heb ik Voor als jij weer aan het lezen bent En, en zonneke! Je ja, pensioen, <laughs> dat is iets om naar uit te kijken Begin nu al te plannen op mypension.be zijn al die dingen daar in onze auto... Jij kunt er toch achter fietsen? <laughs> een initiatief van de federale overheid. Wauw, zo'n toffe outfit. Oh, merci. Ja, dat is paprika, hè. Daar vind ik altijd mijn smaak en mijn maat. Zeg, maar jij ziet er ook superknap uit. Ja, dat is Cassis, hè. Trouwens, het zijn met season sales bij Cassis, hè. Met kortingen tot 50%. Allee, bij paprika ook? Nu met season sales tot min 50%. Kijk op cassispaprika.be. Het zit nog met een probleem. Dus je moet liever luisteren, ik heb je even nodig... Ik moet even kiezen. Ik, ik heb twee liedjes, ja. maar ik weet niet welke ik uh, zou spelen. Dus uh, wil je. Nou Ja. Dat is ja leuk, hè? Of, of dit was ook een mogelijkheid. Dank. Drive van the cars. Ja, deel het even in de app van Radio 2. Punto punto. punto, punto. Use la prima lettera de Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Ja, dat was hoor. Goedemorgen, dag Marijke Jacobs uit Turnhout. Goedemorgen, dag Peter en dag Tim. Goedemorgen. Hoe voelt die vrijdag vanmorgen? Hoe zeg je? Hoe, dat, hoe voelt de vrijdag vanmiddag van <laughs> Het uh, is nog vroeg en nog donker. Maar vooral zeg je is ja. op dit moment in de buurt van Torrevieja, Lekker aan het overwinteren. Ja, dat klopt. Hoe lang blijf dat je daar? Dat klopt, ja. Uh, wij vinden het hier heel leuk. De temperatuur is heel tof. Uh, we zitten hier bij allemaal gezellige mensen in de buurt. Dus ja... Hoeveel we graden kunnen is het daar? Het, beste overleven. Uh, het zal nu rond een graad of 13, 14 zijn, maar straks is dat rond uh, 25 graden. Majat. Het is zo, je hebt ons lekker gemaakt. Nu maar kijken of je goed kan spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Eén letter van het antwoord krijg je. Gewoon aanvullen en bij drie juiste antwoorden ben je een exclusieve goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het niet weet. We beginnen vandaag met de D van. Uh, daar komt hij. Welke D is een spel dat je niet zomaar vergelijkt met schaken? Dammen. Welke E draagt een aureool en plast op je tong als je iets heel lekker vindt? Een engel. Welke F is een land in het noorden en heeft een witte vlag met een blauw kruis? Finland. Welke G is naam voor iemand die met zijn bende overvallen pleegt? Een gangster. Ja, die kwam even laat, maar kijk. De D, een spel dat je niet zomaar mag vergelijken met schaken. Dammenklop. E, een aureo. Plast op je tong als je iets heel lekker vindt. Een engel. En dan natuurlijk Finland. Ja. Punta, punta. Goed gespeeld. Yay. En ook de gangster is binnen. Heel mooi. Heel mooi gedaan. Zeggen geniet, geniet van de dag. En een heel fijne ochtend. Hè? Ja, dankjewel. je wel. Dag To. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En je dacht vanuit het ging time of my life zijn, maar het is, het is deze geworden. Jij hebt dat gewoon gekozen. Nee, dat echt de meeste, de meeste reacties zo. Drive of the cars. Oké. Okay. Knap liedje dat je maar zelden op de radio hoort, zegt Erwin. Het is ook een mooie, op een vrijdag. Zo'n beetje mistig, beetje regenachtig maar. Goeie muziek op Radio 2, hè? Minimax, Minimax Wateronthaarders. En nou, ik zeg je dat wel, mist en regen, klopt het ook? Eén vrouw weet het in Vlaanderen. Sabine Hagedoren, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peters en Kim. Goeiemorgen. Ja, vertel eens, wat krijgen we nog allemaal? Uh, ja, regen. Hè. Regen, regen en nog eens regen. Kletsnat weer buiten. Um, Buigeregen. Er kan behoorlijk wat neerslag vallen. Gemakkelijk 10 liter water per vierkante meter. Maar op sommige plaatsen kan het zelfs gaan richting 25 of 30. Wie weet 35 liter water per vierkante meter. Dus echt wel veel. Nu in de loop van de namiddag wordt het dan stilaan droger. Er kan links of rechts nog wel een bui vallen. Um, wat opklaringen dan. En temperaturen tot 16, lokaal 17 graden. Een matige wind hoort er ook bij. Die draait van oost-zuidoost naar zuidwest. Er volgen nog buien dan in de loop van de nacht. Vooral voor het oosten van het land en dus zeker voor de Ardennen. Dus uh, dat kan in de Ardennen wel tot uh, 25 of 30 liter water per vierkante meter vallen. Minima rond zo'n uh, 13 of 14 graden. En tegen het einde van de nacht gaat die wind aantrekken. En dan vocht er een wisselvallig weekend. Met periodes van uh, ja, soms regen of buien. Zondag namiddagavond wordt het droger met wat meer opklaringen. En dan maandag zou het helemaal droog blijven. Maar vanaf dinsdag opnieuw het wisselvallige met regen of buien. Dus uh, herfstig weer. Dat is het. Sabine, dankjewel. En kijk, dit is exact hoeveel jaar jong? Oeh, 40. Hoger, 50. Nat Bush CD mets. Goedemorgen, dit is een Ike en Tina Turner. Altijd goed. ...daar zo op dansen, Peter? Ja, dus euh, hoofdje naar voren, naar achter ja. Je lijkt een kip. Ja, wel, ja, ben ik ook, af en toe. Goedemorgen, kop, not Bush. Ja. City Limits, Ike en Tina Turner. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Het is 1 over half acht, eerst Charlotte. Goedemorgen. Er lopen nog altijd te veel mensen zomaar over of langs de treinsporen. En daarbij vielen vorig jaar 17 doden. Daarom organiseert de spoorwegpolitie vandaag nog maar eens een nationale actiedag met spoornetbeheerder Infrabel. En de Franse politie heeft een contactpersoon opgepakt van de terrorist. Die maandag twee Zweedse supporters heeft doodgeschoten in Brussel. De dader zou vlak voor de aanslag nog een video met een opeising gestuurd hebben naar de man in Frankrijk.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 Die bewoner, dat was een veertiger, die is naar het ziekenhuis gebracht. Die is niet in levensgevaar en die woning is onbewoonbaar. Vandaag komt het labo ter plaatse om uh, verder onderzoek te doen. In Leest bij Mechelen, aan de rand van Natuurpark Robbroek, is de afbraak begonnen van de oude kantine van SK Rapid Leest. Het terrein waar de kantine staat is ruim 3 hectare groot en zal plaatsmaken voor een nieuw bos, zegt Schepen voor Natuur Patrick Prinsen. De bosstructuren zullen we uitbreiden daar met 2,5 à 3 of hectare extra bos. En er komt ook een, een nieuwe padenstructuur, zodanig dat het mooi aansluit op heel het gebied van de Zennevallei en dat maakt dat eigenlijk de, de groenblauwe drager daar langs de Zennevallei enorm versterkt wordt, waardoor we durven soms spreken van het Zenneout, dus dat we eigenlijk daarmee een enorme push vooruit geven.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 Het is zwaar bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag wordt het droger. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen begint met zon en wolken. En enkele lokale buitjes. In de namiddag neemt de buienneiging toe. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app. Mona. Regenachtig weer. Waar zit het met de problemen? Rond Brussel op de Binnenring. Daar sta je bijna een half uur in de file. Van Zellig tot de werken in Vilvoorde. Verderop gaat het wat langzamer ter hoogte van het Leonhard kruispunt. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel tot 10 minuten aanschuiven. Vanaf Peutie en van Euverberg tot Sint-Devenswoluwe. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Dan Binnenring rond Gent. Ook wat aanschuiven. 20 minuten van Zwijnaarden naar Zelzaten is dat bij Drongen. Dat komt doorwerken. En door een ongeval op de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 EuropaBank geeft uw wilde plannen wel een kans door samen naar het beste investeringskrediet te zoeken. Altijd welkom in onze kantoren of op europabank.be EuropaBank, .be. Europa bank, de bank die durft. Een Audi-sleutel opent een wereld vol luxe, design en technologie en hij ligt nu voor u klaar. Kies voor 30 november uit meer dan 2000 snel leverbare audi stokwagens en geniet van een korting tot 15.000 euro. Info en voorwaarden bij uw Audi-verdeler of op audi.be Radio 2 je Goeiemorgen, morgen Jouw Goeiemorgen telt voor twee Radio 2 Goedemorgen Lessons in Love van Level 42 was deze zomer op Night of the Prom Summer Edition Mark King van Level 42 die slaat zo heel hard op zijn basgitaar zoals een bloem, bloem, Hij heeft een hele dikke duim met heel veel eelt Ja, dat mag allemaal, hè Dat mag allemaal, natuurlijk wel, is jarig vandaag wordt 65 jaar Goedemorgen morgen. Amai, dat begint ook al <lacht> Alleen <lacht> Come on Ja, maar ik verwachtte dat daar zo niet van Van Mark King? Maar ja, je ziet het aan zijn duim, hè ja, het is een feestdag. Gigantisch. Een enorme aparte koffer voor zijn duim. Het is een heel ding. Ja, vandaag zie je misschien ook net iets meer kinderen en jongeren met een jeugdbewegingsuniform. Het is een feestdag, want het is dag van de jeugdbeweging. Daarom zijn er een boel plekken waar die gratis kunnen ontbijten. En waar ook echt feestje is. Onder andere in West-Vlaanderen, in Kortrijk. Ik hoor en zie er op dit moment Robben van Radio 2 in West-Vlaanderen. Jij moet echt even meekijken als het kan. Dus ik moet dus... o, wat is dat allemaal? Een boel? Dat was precies hey. werkt er zo. Ja. ja, luister even mee. hier. het is zo mini to Rowland. Ja, het regent verstaat hard. Ja, hard, maar het is ook dat van de weekweging. En die regen houdt al die jongeren niet tegen. Want met een fantastisch ontbijt. Maar je ziet ook een, een mini Tomorrowland op de Grote Markt van Kortrijk. In ja. Kortrijk zijn meer dan 3000 uh, jongeren aangesloten bij de jeugdbeking. En als ik zo naar het plein kijk voor ik denk dat die bijna allemaal aanwezig zijn met Peter Kim Om even aan te tonen hoeveel volk er hier is, ga ik even iets doen? Ja. Kortrijk! goedemorgen Kortrijk! Wow! wow. Uh, Goedemorgen, morgens. Ik voor jou Peter. Um, heel wat jongeren van de jeugdbeging. En ik heb er ook eentje uh, tussen al dat feestgedruis van tussen gehad. Dat is Syberen. Uh, Syberen van uh, de Giro hier. Siberen, vandaag een hoogdag voor jullie. Hè? Dag van de jeugdbeging. Waarom is dat zo leuk om bij die heugdbeging te zitten? Want ik persoonlijk heb zelf nooit bij die heugdbeging gezeten. Wat blieft, nee? Wat is het zo bij de jeugd te zitten? Gewoon, het is heel leuk om omdat je, je doet van alles en al Hij maakt zotte dingen mee. Maakt, het is gewoon leuk. Je, je kunt daar geen woord spelen. Maar, je zit daarvoor of je zit daar niet voor. Je moet dat gewoon doen. Als je het niet leuk vindt, stop je ermee. Want het is echt, Als je geen vriendschap hebt in de roep, ga je het gewoon saai vinden. Daarom, ik heb goede vrienden. Ik heb de boys. Ze staan allemaal achter mij. Ook voor dit sprak. Ze weten dat. Die, als hier een steun. Puur voor. Uh, gewoon ja, dat we, dat we hier heroes kunnen man. Nee. Ik word zot, ik word echt zot, man. Sorry. De, dag van de jeugdbeweging is met alle jeugdweging samen. Waarom is dat zo belangrijk dat dat allemaal samengevierd wordt? Dat is de enige, ochtend, eigenlijk heel de dag, dat alle jeugdweging door elkaar lopen. Dat is alleen dan dat je met, ha, andere heroes zien. Andere heroes, dat je uit gaat beginnen feesten en zot doen eigenlijk. Drinken, alles. En hier vandaag is er nu een soort van een groot optreden, ook een ontbijt dat jullie krijgen. Wat zijn de plannen voor de rest? van de dag? Ja, ja de meesten gaan natuurlijk nog naar school gaan vandaag, hey, Tenzij ze dat ze te zat zijn, dan gaan ze een uur een keer door bed kijken. Maar vanavond is er ook nog een uh, Nacht 5 van de hero, hey, en alle hero's mogen daar naartoe. En nou, daar... Zweren die nu Wat daar nu... gebeurt, blijft misschien beter tussen de muren raken. He? Wat daar gebeurt, blijft misschien beter tussen de muren. Ja, dat is natuurlijk, maar dat is zot. Dat is echt hard. Al minst zot. Deze zomer was er een oproep van twee jeugdbewegingen in West-Vlaanderen. die dringend op zoek waren naar een nieuwe leiding. Want anders moesten die jeugdbewegingen stoppen. Vinden jullie nog makkelijk een nieuwe leiding? Maar, nieuwe leiding, dat komt aan haat. Dat is al te zien. Deze jaar we hebben we redelijk weinig leiding. Maar ze staan er wel voor ons. Ze zijn er wel voor ons. Ze steunen ons. Doen wat ze willen, wat ze moeten doen. Ze dat is echt te zien. Bij iedere groep is dat anders. Bij... Laten we eerlijk zijn, je bent hier stevig aan het feesten. Ja. Mogen ze jou vandaag in de klas verwachten of niet? Van mij mogen ze meer in de klas verwachten, maar ik heb een kameraad van, van de klassen niet naar de waarschijnlijk niet verwaan. Als ze zoeken op school en gebreken er een paar... ik zou zeggen: kom eens kijken op de grote markt in Kortek, want dat feestje echt en dat gaat hier denk ik nog tot vanavond doorgaan. Rolber die aud niet tegen. Dankjewel voor zoveel moois op, op korte tijd. Maar, Indrukwekkend daar. Ik had zo een ontbijt verwacht met dan zo kumbaya... Ja, nee, nee, nee, nee dat is... En je komt uh, zo midden in een... Ja. Een sfeer terecht, dat is de jeugdbeweging, dat is leven, dat is sfeer. Dus kijk, ja, misschien even... Uh, even de rust erbij houden. Ja. ja. <lacht> heel even bekomen. Zometeen uh, de bekende interieurarchitect Bart Appeltans. Oh man, wat was dat allemaal? Die was toch al heel zat, of niet?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 Because I used to be young. I used to be young. Miley Cyrus, mm -hmm. prachtige song. Ook een beetje voor de jeugdbewegingen. Goedemorgen, morgen. Ik was onder de indruk Kim daarnet, van die jongen. Ja, nee, maar het zag er heel leuk uit. Hè. Ik ben ook jong geweest, hè. ik heb zo'n dingen gedaan. Maar er komt ook een reactie binnen, bijvoorbeeld, van heel de Simons. Die zegt: Ai, wat een reclame voor de jeugdbeweging. Het is zoveel meer dan uh, dronken worden en zuipen. Wat dat ook wel denkt. Maar ik denk dat maar hij goed, niet, om alle vacht. Ja. Hij was niet dronken volgens mij. Ik denk dat hij gewoon zeer enthousiast Hyped was. Hyped was. Ja, denk het wel. Ja, nee, maar dat mag. Daar stonden duizenden uh, jong gasten zo in de regen. Vond het fantastisch. Mogen jouw kinderen de jeugdbeweging vragen? Monique nog? Uh, ah, wel. Ik weet het niet. Denk je? <lacht> <lacht> ja, maar ik geloof dat echt wel. Maar omdat ik het zelf niet gedaan heb, ja. Ja, ken ik het ook niet. En soms denk ik ook wel de jeugd die voor je kinderen, jonge kinderen moet zorgen, is zelf ook nog wel heel jong. En dan vraag ik mij af, ja, de ene zal dan al wat verantwoordelijker zijn als de ja. andere. Dus ik weet het nog niet. De vraag is nog niet gekomen, dus. Uh... Je leert wel verantwoordelijkheid nemen. Maar goed, kijk. Zou hij ooit in een jeugdbeweging hebben gezeten? Interieurarchitect Bart Appeltans. Ik kan hem nu horen he. en zien bij ons. Goedemorgen, Bart. Hallo, hi. goedemorgen. Heb ja. ooit in een jeugdbeweging geweest? Ik heb ooit één jaar KLJ gedaan. Dat was bij ons een torp, de jeugdbeweging. Maar dat leefde niet echt. Dus ik heb dat maar één jaar gedaan. Want die mannen die deden niks anders dan voetballen. Dat was gewoon, die, die waren niet zo creatief. Nee. Dat was gewoon altijd voetballen op zondag naar middag zo'n crisis. Ja. waar ik niet kon, was het voetballen. Ja, dus dat... Is dan moet je ja. in de voetbalclub ja, gaan. Die ja. Ja. deden nog geen interieurarchitectuur, de jeugdbeweging? Nee, toch niet, nee. Dat is wel mooi Ja, ooit en natuurlijk heel erg bekend door het programma Blind Gekocht. Ja. En we moesten jou toch even vragen, want intussen uh, vooral te zien op VTM, in juries, het nieuwe programma huis gemaakt en de Verraders. Hoe klinkt dat <lacht> om, om Verrader te zijn, Bart? Dat, dat viel op zich wel nee, verrader zijn. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het leuk. Het is al een heel tijdje geleden opgenomen, dus ik vind het nu ook wel leuk om iedere week te zien hoe het weer gegaan is. Want ja. ik moet zeggen dat het ver in mijn hoofd al zat. Um, maar eigenlijk is iedereen ook heel, heel positief en enthousiast tot nu toe. Dus, uh. Weet jullie dat hij ondertussen bekend is om zijn verraderslagje? Hebben jullie dat al eens gehoord? <laughs> Wat is een verhalenslag? Ah wel. Dus, hij had een plannetje gesmeed, hè? zo was het toch, en hij deed een lachje en ze hebben dat dan wat uitvergroot. En ja. dus misschien kan jij het eens doen nu. Hoe klonk dat, Bart? <hijen lacht> Kijk, ik moet echt. nog een nou, opvallen. Zo, zo nog een Een goede lach eigenlijk. Nee, toch een echte verrader. Maar het zat er al in natuurlijk. Hè? Want ja, het is uh, jouw ex-collega, een ex-vriend intussen waarschijnlijk ook. Jani, die is hier een tijdje geleden geweest. Was heel duidelijk over jouw overstap van uh, Play naar VTM. Ook een soort verraad eigenlijk. Nee. Luister en kijk nou even mee. Komt. Jani Casals is bij ons. Jani, er stond ja. ook in de krant gisteren dat Bart en Bea van Blind gekocht. Jouw show, ja, ja. Play 4. Dat die verkocht zijn aan VTM. Uh -huh. Maar dat was wel even een, een grote shock, ik denk voor iedereen. Ja. Uh, ik heb Bart heel graag en Bea ook trouwens. Dus dat kwam wel even uh, hard aan. Maar... maar Bart zal nog te zien zijn op uh, Play 4. Ja, zal nog even te zien zijn op Play 4. En ik wens hem natuurlijk heel veel succes bij Tina. Ja, ik het <laughs> was een duidelijke sneer zo van uh, niet te veel succes. Ja, er is, Want jij bent er wel een verrader, maar er is blijkbaar zelfs een supporterspagina online, voor jou. Is dat echt? Ja, blijkbaar. Ja, je bent ja. wel een sympathieke verrader, denk ik. Ik heb wel geprobeerd die rol op mijn eigen manier te spelen. En ik denk dat je die rol op verschillende manieren kan doen. En ik heb inderdaad niet de aanpak gehanteerd om dadelijk beginnen mensen zwart te maken of het echt grof te spelen. Ik, ik wou wel toch wel nog respect voor iedereen, ook wel hebben, dus ik heb dat heel subtiel gedaan, denk ik. Maar ja, je bent, je bent wel gewoon onbetrouwbaar, dat kunnen we wel uh, <laughs> concluderen natuurlijk. In dat spel. Ja, maar wat vind je vriend daarvan, dat je zo onbetrouwbaar blijkt? Die vond dat geweldig. Atom. Die zei meteen van, ik zie u dat zo doen, en ook mijn vrienden, toen wij de eerste aflevering thuis hebben gekeken, en dat moment dat die handen op hun schouder, die begonnen allemaal te juichen en te roepen, die vinden dat ik mijn omgeving, vind dat super. Maar die kennen mij ook van vroeger als, als wij gezelschapsspelletjes speelden of zo thuis, dan was ik ook wel degene die die echt wel winnen en die toch wel vrij tactisch begon te denken hoe kan ik dat hier allemaal doen en ook spelen. Uh, ja als we zo'n monopolie zo spelen dan dan dan en niemand keek dan zal ik toch wel rap zo 100 euro uit de bank geroefd hebben oh. om toch dat huis te kunnen kopen ja maar ik denk dat iedereen kleine... nu zou knikken ja deden ook uiteraard Jenny? wat geld pikken uit de bank voor monopolie tuurlijk ja ja zie je wel ja helaas voilà, ziet dat is niet zo abnormaal anders voilà. zou je anders zou je geen twee supermarkten over ja je moet ergens beginnen zelf. Goedemorgen bij ons, Bart Appeltans, met vragen over interieur. En wel, deel die gerust even in de app van Radio 2. 2. Goedemorgen, Mark. Ja hoor.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 in de buurt die van me houden koop, toch wou ik dat ik net iets pak, iets een simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huid, een plek onder de zon, er altijd iemand in de buurt die van me houden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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zingende om de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbleekt, een vers kopje thee, een eigen huis, een plek onder de zon.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 Wou ik dat ik nu net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig wacht. Oh, oh, oh, oh. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van. Me... Rinne Vroeger in het goede doel ziet. Het is 3 voor 8. Goedemorgen. Hoe zou het nog zijn met Stefan? Ja, Stefan, die, uh, die. Ah, ik zei ja, ja Stefan uh, van Proximus. Ja, als je het gemist hebt, hebben we ongeveer een uur geleden ja. gebeld met Stefan de Winter. Die heeft een huis in Oostende en die wou een aansluiting van Proximus. Ja. Die heeft acht, acht afspraken, zijn verzet of zijn er niet aangekomen. En vanmorgen zou er dan toch iemand komen om acht uur, dus over ongeveer drie minuten. Tussen acht en negen dacht ik nee. Ja, tussen acht en negen. De heeft Dat er wel ongeveer, een ongeveer hè? Wel een filmpje moeten voor maken op social media druk gedeeld. Zeer benieuwd of die effectief gaan komen. Het is echt een cliffhanger. Maar vooral zijn vader, die, die gaat daar dan speciaal naartoe. Zijn mama die zit intussen... Dus In een woonzorgcentrum, woonzorgcentrum ja. Ja. Ze moet speciaal vakantie pakken. Goed, ja. we volgen het allemaal op. Je hoort het zo meteen allemaal na acht uur. En een belangrijke gedachte van Bart Appeltens. De interieurarchitectuur. Mens. Onze Vlaamse bossen zitten vol geheimen en verrassingen. Trek erop uit en ontdek ze dit weekend tijdens het Radio 2 Natuurweekend. 24 prachtige wandelroutes voor het hele gezin. Met luisterpunten vol weetjes en verhalen. Luister naar de bossen bij jou in de buurt. Check alle bestaande en de vijf gloednieuwe Radio 2 Natuurwandelingen op radio2.be. Samen met Natuurpunt, bescherm en beleef de natuur. Is Adventure sturen we je graag wandelen. Dat is onze natuur. Is Adventure? Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon in Egypte. Duik in het aanbod op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Oh, juist je Ja, en? Ja, je bent wel fan van dat kleuren, zeg. Ja. De muren, de vaas, de plant als uw kat. Ja, ik heb mij precies wel laten gaan. <laughs> Ga voor verf die perfect dekt. Colora. Profiteer vanaf vandaag tot en met zondag van actiekorting in onze winkels en op colora.be. Zondag uitzonderlijk open. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes. Van surfplanken en snowboards. Van hele dagen glijden. En nu even helemaal niks.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 Bom, heeft Proximus de afspraak nagekomen of niet? En een van de grootste komt dit weekend naar ons land. En het, nee, het is niet de Ruben, maar goed, je hoort daar straks. Vandaag, Radio 8 uur, VRT News vanmorgen. Charlotte Kroon. Goedemorgen.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 Er lopen nog altijd te veel mensen zomaar over of langs de treinsporen. Ondanks verschillende campagnes vielen er vorig jaar nog 17 doden aan overwegen en sporen. Daarom organiseert de politie vandaag opnieuw een nationale actiedag met spoornetbeheerder Infrabel. Spoorlopen is niet alleen heel gevaarlijk, het heeft ook grote gevolgen voor het treinverkeer. Dat de controles vandaag gebeuren is geen toeval, zegt Frederik Petit. In Wallonië start nu al de herfstvakantie, in Vlaanderen is dat een weekje later en het is ook ver al gericht naar jongeren, omdat zij natuurlijk gebruik maken van de trein in een vrije tijd. Ook wanneer dat ze bijvoorbeeld naar school moeten. En is het belangrijk om alles en iedereen nog eens bewust te maken. Om altijd de verkeersregels te respecteren. Niet alleen langs het spoor, maar dus ook aan overwegen. Ontvangen. De man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 Vooralsnog is onbekend wat de relatie is tussen die personen en de dader in Brussel. Het federale parquet bij ons wil niets zeggen over dat nieuws. De dader van de terreuraanslag in Brussel was uitgewezen, maar bleef hier toch wonen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependalen van N-VA wil dat het moeilijker wordt voor mensen zonder papieren om nog iets te huren. Diependalen kijkt ook naar de federale overheid om de registratie van huurcontracten aan te passen. Ons decreet zegt wat er in het contract moet staan als gegevens van de huurder. En daar staat vandaag dat het rechtsregisternummer moet opgegeven worden. Maar als dat er niet is, dan is het voldoende om de geboorteplaats en geboortedatum op te geven. En we denken dat we daar verder kunnen mee gaan door te zeggen van kijk, dan moet er een verwijzing uh, opgenomen worden naar de wettelijke verblijfsdocumenten. Maar om dat te doen hebben we natuurlijk wel de hulp nodig van de federale overheid voor die registratie daarvan. Het is dag van de jeugdbeweging en dus komen er duizenden leden op straat vandaag. Veel leerlingen en studenten gaan ook in de kleren van hun jeugdbeweging naar school. En dat is ook zo in Thorhout in West-Vlaanderen. Daar zijn duizend jongeren samengekomen op de markt. Ja, eigenlijk altijd superleuk hier. Een beleving. Het is ook leuk om daar voor je bed te komen. Ja, ja, met zit... plezier, met plezier. <laughs> juist, juist. Ja. Ja, natuurlijk dat we zelfs naar school moeten. Ja, dat, is, dat is het probleem, he. ja, school. Ja. En natuurlijk, als je nou een paar toetsen hebt, dan is dat... Uh... Ja. Ja, ja. Nog ja. Twee ja we hebben de hotness uh, en Frans eigenlijk nog vandaag. Nu moeten we daar niet aan denken. Nu moeten we een beetje... Allez, Business, nu moeten we een beetje Nu moet we een beetje plezier maken. Hè. Ja. En de Amerikaanse president Joe Biden heeft in een televisietoespraak gezegd dat hij Oekraïne en Israël financieel wil blijven steunen. Aan Oekraïne zou hij 60 miljard dollar beloven en aan Israël 14 miljard. Intussen gaat Israël een stad evacueren in het noorden op zo'n twee kilometer van de grens met Libanon. Er wonen meer dan 20.000 mensen die worden naar opvangtehuizen gebracht. Er zijn al langer gevechten aan de noordelijke grens tussen Hezbollah en Israël. En de evacuaties tonen aan dat de spanning daar ook Stijgt, zegt Rudy Franks vanuit Israël. Dat heeft alles te maken met het feit dat gisteren een aantal uh, raketten vanuit Libanon huizen hebben vernield. Er zijn gewonden bijgevallen aan de Israëlische zijde. Dus dit is echt wel een kritiek gebied. Maar dat wil gewoon zeggen dat het, het hele noordelijke front, ook, ja, dat het, het blijft er heel erg zenuwachtig natuurlijk. Men vreest nog altijd bij een uitbreiding. Maar waar iedereen hier echt op zit te wachten natuurlijk, is de oorlog in het zuiden, in Gaza. Uh, men zegt alles is klaar, het groen licht is gegeven. Waar wacht men op? En dit is het nieuws uit jouw buurt. De organisatie van de Antwerp Marathon roept haar deelnemers op om zondag geen rugzakken mee te nemen naar de start na de terreuraanslag in Brussel. En in alle scholen in puur Sint-Amans liggen vanaf nu gratis menstruatieproducten voor meisjes vanaf tien jaar. Het is zwaar bewolkt met periode van regen. Vanmiddag droger met geleidelijk aan opklaringen. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van 14 Nieuws problemen op de weg op dit moment, Mona. Vertel eens. Op de binnenring rond Brussel gaat het erg moeilijk. Eén uur sta je in de file van Stormbeek tot Tervuren. De weg is daar wel net vrijgemaakt. Naar Brussel een kwartier aanschuiven vanaf Peutie, ook tussen Tieltwingen en Wilselen, en vanaf Bertum. Op de E313 van Antwerpen naar Luik is in Massenhoven de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een ongeval en vertraagt een half uur vanaf Ranst. Dan wat trager rijden richting Gent op de Antwerpse ring. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Gent verlies je nu 20%. 20 minuten van Zwijnaarden naar Zelzaten. Dat is bij Drongen, door Werken. Verder van Zelzaten tot Gent-Zeehaven sta je 20 minuten in de file. Bij Desteldonk, door een ongeval. En dan hebben we nog een ongeval op de E40 van Frankrijk naar Janbeke in Nieuwpoort. De rechterrijstrook is daar versperd. Verderop schuif je nog een kwartier aan in Gistel, door Werken. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. En één van de strafste in de grootstad, morgen morgen overmorgen in het Sportpaleis van Antwerpen Madonna komt. Altijd indrukwekkend hoor. En er zijn nog kaarten. Kan je zo meteen vertellen hoeveel je daarvoor betaalt? Goedemorgen. Damn. Yeah. Madonna, je kan er nog bij zijn als je wil, maar... Hey, hey, hey! Goedemorgen. morgen, je vrijdag begint. Voor Overmorgen zijn nog een paar kaarten van Madonna. Als je nog wil bij zijn, betaal je wel wat? Hoeveel denk je, Kim, dat je... Ja, maar wacht, omdat dat de laatste kaarten zijn, is ja, zijn... dat waarschijnlijk zo'n Golden circle tickets. Het zijn heel goede plaatsen. Het uh... is geen Golden Circle, nee, het is gewoon echt in het sportpaleis. Ah, oké. Okay. Maar wel goede plaatsen. Uh, 200 euro. Denk jij Bart Appeltons? Daar kan ik mij ook in vinden. Ja, zoiets. 200 euro. 200 Charlotte, 200 euro daarom. Denk ik denk dat het meer zal zijn. Het is 400. 400 en er zijn er ook van 600 euro. Oh, nee. ja. En als ze dan haar autotune niet mee heeft, ja, sta je daar. Kijk, ja, maar het wordt wel een topshow. Ik heb beelden gezien, het ziet er echt fantastisch uit. Maar dat is voor van het weekend. 20 oktober, nu al zin in kerst, want ja, het is toch al over een maand of twee ongeveer. Niet, Bart, toch? Ja, ik zet mijn kerstdom ook wel zo half november al, als ik tijd heb. Zo derde week november, zo. Ja. zie je wel. Kijk, ja. ja mag allemaal, hè. Grijze dag met veel wolken en regen, dat moet je wel bijnemen. De dag van de jeugdbeweging, maar we hebben de leukste scout van de televisie bij ons op dit moment. De bekende interieurarchitect Bart Appeltans. Nu, Bart, um, je bent een populair gezicht. Alleen, na die verraders waarschijnlijk weer iets minder. maar mee, denk ik. Ja, lieve mensen, kijk en luister even mee, want hier mag je ook even onpopulair zijn. Mijn gedacht. gedacht. Ja, Bart, wat is jouw gedacht vanmorgen? Mijn gedacht is: iedereen zou gratis IT-advies moeten krijgen. Oh! Hmm. Ik vind. Zij het nu eerlijk: hè. je gaat zo elektronica kopen, een GSM of een laptop. Ja, maar dat werkt. Je moet dat gewoon insteken, dat gaat vanzelf. En je houdt uw GSM daarbij, dat connecteert. Dat... Nee, dat werkt niet. Dat connecteert niet en dan, ja, ik ben dan zo ik denk dat ik dan een IT-oen ben, ik weet niet hoe de rest van Vlaanderen dat allemaal doet, maar ja, dan moet je zo'n IT-man bellen aan 150 euro per uur plus btw en, dan, en wat doen die dan? dan? Dan gaan die zo ergens naar je computer, naar zo, zo een map of een programma dat je nog nooit in je leven bent tegengekomen en dan gaan die daar zo drie cijfertjes veranderen. De code van je poort is niet meer juist. O, ja, nu werkt te het terug. Had <lacht> ik kijk, die code nooit niet veranderd? Dat is vanzelf gegaan. Zo, dat, dat? dat is toch... Ben ik nu de enige die daarmee Worstel? Ik heb nog nooit nee. iemand 150 euro betaald om het IT te nee. Ja, dan is het in Limburg misschien duur. Dat... Ik weet het niet. Maar dat... Ik voel wel dat het ja, van diep komt. Zo. Ja, ja. Zo. ik ben een hele gelukkige, vrolijke mens. Maar als er nu iets is wat mij door de week kan irriteren tijdens een werkdag, dat is dat dat weer niet werkt. Of dat wifi, dan werkt dat niet. Nee, nee stikt, het, stikt een draad in. Nee, nee, je bent wireless. Dan werkt dat wireless ding Je moet je een versterker zetten. Dat is allemaal eenvoudig. Ga het maar halen, je stikt dat in. En dat, dat gaat altijd allemaal vanzelf, maar dat gaat niet vanzelf. Nooit nergens. Gaat het gaat vanzelf. Ik heb al lang zo'n box gekocht. dat zo'n Marshall, zo'n schoot ding. 300 euro. Daar kunnen we muziek wireless naar streamen. Zo'n iPhone, duizend euro. Ja, dat, dat connecteert via Bluetooth. Dat gaat van... Nee. Nee. Daar zit ik met mijn prachtige marchandise. Ik ben van alleen een kabel gaan kopen en ik steek hem terug in. Ja, met een draadloze printer heb ik dat ook ja. drie keer terug geweest en... da, nee. Ja. Maar ik heb er nooit zoveel moeten voor betalen. Maar ja, waar koop je die dingen, Bart? Ja, toch in fatsoenlijke winkels. Ah ja, je bent ze in de winkel Ja. ja. Ik heb nu wel zo'n beeld van Bart, sowieso dat jij dat doet, <laughs> dat zo tegen zijn computer roept ook zo. Ja, Nee, nee, dat ja. heb ik niet gevraagd, maar ja. doe je dat? En... Waarom ja. werkt het niet? Werk! Ja, mensen ja. praten tegen computers, ja. dat is heel bijzonder allemaal. Ja, maar dus een heel duidelijke dag. herhaal nog eens, Bart. Ja, iedereen zou gratis IT-advies moeten krijgen. Ik vind dat de overheid zo'n hotline moet, moet lanceren. Ik vind dat dat overheidsgesteund moet worden. Onze maatschappij dat digitaliseert aan een tempo, want het kan niet -jariger. En dan denk ik, kijk, ik ben dan nog maar 42, maar gelijk mijn ouders, die worden helemaal gek. Hè? Ja, ja, ja. Ik ben inmiddels de IT-hulplijn voor mijn ouders. Gewoon. En moet ja. ik zeggen, ik weet het ook niet. Stop nee, mijn overal op te duwen. Stop er Maar Bestaat er niet ja. zoiets van de overheid, soort IT-hotlines dat bestaan? Ja, dat, nee. moet, dat, dat moet dat duidelijk. Gelanteerd worden en een groter platform, ik weet het niet. Maar ja, Kijk, het is, een, is een goed idee. Mening, ja. Deel jouw mening gerust heen. Maar als jouw ouders jou dan bellen, moeten ze daar dan 150 euro voor betalen? Nee, nee maar oh. ik zeg wel, pa stop, stop met op die gsm te duwen. Blijf eraf. Ik, ik zal in het weekend, als ik langskom, kom, zal ik het wel bekijken. Maar dat kunnen je niet geloven. Dan staat dat geluid af, dan, kom, dan werkt die WhatsApp niet meer. Ik weet niet hmm. wat ze ermee doen. <laughs> Maar, dat, maar je, hebt zo, weet je, je hebt die smartphones dan. En dan hebben voor oudere mensen zo gewone gsm's, zo'n grote rode en een groene knop. Ja, niet. Ja. Maar dan denk ik, ontwikkelen toch iets daartussenin. Zo, ja. weet je, wat zo iets behapbaarder is. Ja, mensen worden uh, dan bijna achterlijk bevonden. Dat ja. niet de bedoeling oh. is, natuurlijk. Oké, okay, gratis IT voor iedereen, toch telkens als je iets koopt. Goed plan of niet? En jouw verhaal: deel het gerust even. Zeg. Die ken je natuurlijk. Dat is een collega van jou, Aaron Blomaar. Ja. Presentator van Tien om te zien, ook een radiocollega van ons bij MM. Uh, maar vooral een artiest. En hij heeft een nieuwe song. Het heeft te maken met. Uh... Ja, ik moest kloppen, want de Bel ja. doet het niet, hè. Het liedje heet Deurbel. Wat vind je van de nieuwe song van Aaron Blomaar? Die is nieuw. Je hebt het voor de eerste keer gehoord op Radio 2.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 sexy in me Sonja Catretan uit Isigem is volledig mee. Prachtig liedje, net als al zijn liedjes Proficiat Aaron. Weer een hit, deurbel van Aaron Blommaert. Als hij aan je deurbel, doe je open dan. Aaron? Ja, maar laat je hem binnen. Ja, tuurlijk, Dat Aaron. Okay. Ja, maar dan is hij gesteld. Ja, Nieuwe song, maar vooral vanmorgen het gedacht van Bart Appeltans, interieurarchitect hier bij ons. En <lacht> nog even, Bart. <lacht> Iedereen zou gratis IT-advies moeten krijgen. Hij is een beetje bekomen intussen. Ja. <lacht> Mensen gaan wel behoorlijk akkoord. Uh, er zijn mensen die hier zelf zeggen wauw, dat is het beste mijn gedacht dat ik hier ooit gehoord heb. <lacht> Elke van Erik zegt bijvoorbeeld ja, ik zeg altijd, die computer weet dat ik het ben en wij hier te werken. Uh, ik zeg ook heel dikwijls dat het allemaal veel te modern is en ik ben nog maar 39. <lacht> oh ja. <lacht> Gosses, ja, Bart, je hebt 100% gelijk. Dimitri Moos uit Lokeren, schitterend. Ik deel die mening. Feit is dat ze het voor elk apparaat zo gemakkelijk mogelijk maken, maar om dan alles aan elkaar te koppelen, Hmm. Dat is een ander paar mouwen. Maar dus ik vraag me nog altijd af, en dat gaan we echt eens uitzoeken, of er zoiets bestaat als een soort IT-hotline van de overheid. Ja. Maar ja, is dat dan een <lacht> goed plan of niet? Dat is ook weer de vraag. Maar het zou wel een begin zijn, uiteraard. Je reactie, je blijft te delen in onze app van Radio 2. <lacht> Volgend jaar een overheidspremie van 5000 euro op elektrische auto's. De MG-premie van 5500 euro, die krijgt u vandaag al. Voorwaarden op mg.be Stressless combineert Noors Design en innovatie om heel comfortabele banken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless uw 20% korting op een selectie fauteuils. Welkom in de wereld van GigaSnel Internet met Orange. Lola, kun je mij dat filmpje eens doorsturen van de verjaardag van papa? Alsjeblieft, mama. Uh, maar dank u. En ook de foto's van ons... Voilà. Uh, en heb jij ook dat documentje van... Nog iets? Nee, nee. Amai, dat is indrukwekkend. Bedankt, zoetje. Geniet ook van GigaSnel Internet met het Love Pack van Orange. GigaSnel Internet en 20 gigabyte mobiele data voor 61 euro gedurende zes maanden. Voorwaarden op orange.be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 Je moet het een joyride oh. Wim de Smet denkt van ik denk dat de prijs voor Peter Post volgende week woensdag een jaar lang carwash is Hmm, zou kunnen maandag luisteren en schrijf je brievenbus in op Peter Post, radio2.be klik door op de neus daar Bij ons, interieurarchitect Bart Appeltans, met een heel duidelijk gedacht dat iedereen gratis IT-advies zou moeten krijgen. Ja, ja waar sukkel jij op dit moment mee? Uh, op, op dit moment ben ik het meeste gefrustreerd, de connectie van mijn gsm naar mijn uh, bluetooth speaker, uh, dat. Dat, dat kan maar niet op de wereld, ze uh, in uw Spotify krijg je dan zo een knopje, daar kunnen we dan zo kiezen, zo ja. box, of maar komt er niet tussen. Daar ben je mij al kwijt. Het komt er niet tussen, die box. Oké, veel mensen niet herkennen. Hè. Maar ik zegt, ja, Bart absoluut groot gelijk, en wat moeten wij dan doen als 65-plussers ja, met absoluut. al die ingewikkelde uh, situaties, ja, dat ik, zal... Ik begrijp dat volledig, verleden, ja, ja, ja. Marco Klaassen zegt, um, ja, ergens is er een of andere hotline, je moet wel een paar maanden wachten op het antwoord, maar goed, het is beter dan niks. Ja, meestal heb je toch sneller antwoord nodig. Anne-Marie de Klerk Bart, groot gelijk, ik heb zo gesukkeld met mijn printer, een ramp, zeker voor een 70-jarige, dus een top-idee van jou. Ja. Ik denk dat voilà. 20 en 30 jaar daar ook mee sukkelen nu. Er mm -hmm. is wel hulp. Blijkbaar, Charlotte van het Nieuws, je hebt ik het even eigen... uitgezocht veel reacties binnen, onder andere ook van Oostende en Ingelmünster, laten David weten, daar heb je digihulp. Mm -hmm. En dan kan je dus met je toestel uh, naar jouw gemeente gaan, je kan je laptop meebrengen, tablet, smartphone. En dan zijn digihelpers, die kunnen jou daarmee helpen. Hey, en dat ja. wordt zelfs gefinancierd door de Europese Unie. Dus daar is blijkbaar Amai. toch een beetje geld we weten, dat, we weten dat veel te weinig. Ja. Dus uh, jij gaat vanmiddag naar het uh, medebestuur van Herbestad. <totstuk> met je staat met je bloed. met Met zijn met al een paar met elektrische apparaten. Configureert met dat hier een keer manen. Maar het bestaat dus, zoek het op op de site. Het is wel om twaalf uur, dus haast je. Ja. Oh ja. Goedemorgen Dirk Ives uit Beveren. Ja, goedemorgen. Ziezo, meteen een hotline. Want je hebt nog een goed idee, vertel eens. Ja, ik wil Bart uh, gratis advies geven, maar ik heb ook nog iemand nodig voor gratis advies voor mijn interieur. <lacht> dat we doen, dat we een, doen. een beetje een in. Ja, voilà, dat is goed. Een... Goed idee. Dirk, we geven het nummer door. Dankjewel voor de tip. Maar dus effectief, ga kijken op de site van jouw gemeente of er die hulp is. Dit is blijkbaar een Europees project, dus uh, toch een beetje oplossing voor jou, Bart. Voilà, oké. Okay. Goedemorgen. Hier zit hij volgens mij, die bijt gewoon smartphones kapot. Na Natalia, higher in the sun. Het is intussen 1 over half 9, zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De Franse politie heeft een contactpersoon opgepakt van de terrorist... ...die maandag twee Zweedse voetbalsupporters heeft doodgeschoten in Brussel. De dader zou vlak voor de aanslag nog een video met een opeising gestuurd hebben... ...naar de man in Frankrijk. En de Amerikaanse president Biden heeft gezegd... ...dat hij Oekraïne en Israël financieel wil blijven steunen in hun oorlogen. Aan Oekraïne geeft hij 60 miljard dollar aan Israël, 14 miljard. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Hulpverleningszone Taxandria zet een extra technisch hulpverleningsvoertuig in. Dat zal uitrukken bij zware ongevallen. Het voertuig is uitgerust met heel wat technisch materiaal dat niet elke brandweerwagen heeft. De brandweerlieden van Postrijke Vorsel zullen hun collega's te hulp schieten bij complexe interventies. Dat zegt Dave de Keizer. Wanneer de lokale brandweerkorpsen zwaarder materiaal nodig hebben dan dat ze eigenlijk zelf bij hebben, dan komen wij in actie met dit voertuig. Grotendeels zal dat zijn om ongevallen waarbij dat er zware voertuigen betrokken zijn, zowel ter land, ter zee als in de lucht, boot, vliegtuig en dergelijke meer. Bijvoorbeeld bij hoogbouw om extra gaten te creëren in de gebouwen of iets dergelijks, maar ook bij instortingen en dergelijke. Het voertuig zal vanaf 1 november uitrukken in de Noorderkempen. In alle middelbare en lagere scholen in Puur Sint-Amans liggen vanaf nu gratis menstruatieproducten. Met het project Pure Saint wil de gemeente menstruatieproducten. Armoede bij tieners en jonge vrouwen bestrijden. Volgens onderzoek zou 12% van de tieners in Vlaanderen al eens geld tekort hebben om menstruatieproducten te kopen. Daardoor blijven ze soms thuis en missen ze een dag school. Puur Sint-Amans geeft nu budget aan scholen om zelf eh, tampons of maandverband aan te kopen, zegt Schepen voor Sociale Zaken, Sophie van Praat. Elke school heeft één of twee toiletten waar er een sticker van, ons, van het logo van Puursang op de deur hangt. Ja, je kan gewoon naar die toilet gaan en in die toilet hangen dan kastjes waar zij dan al dat materiaal kunnen terugvinden. Omdat dat ook heel vaak iets is dat meisjes zich wel wat om voelen als ze ook, ja, je bent het vergeten of je hebt misschien geen geld of iets anders. Dat je dan niet ergens moet gaan halen, dat iedereen dat kan zien. Nog beter zou zijn dat dat vanuit de Vlaamse overheid uiteraard zou kunnen, maar aangezien dat dan nog niet is, willen we daar wel als lokaal bestuur wel echt een verschil mee maken. De Antwerp Marathon kan zondag doorgaan zoals normaal, maar er gelden wel strengere veiligheidsmaatregelen. Zo roept de organisatie haar deelnemers bijvoorbeeld op om geen rugzakken mee te nemen naar de start, om lange wachttijden bij controles te voorkomen. De oproep komt er na de terreuraanslag in Brussel maandagavond, waarbij twee Zweden om het leven kwamen. Organisator Greg Broekmans. De orde diensten zullen extra waakzaam zijn. Ook onze vrijwilligers en onze stewards zullen oog in het zeil houden, maar het evenement kan op een normale manier doorgaan. Alle deelnemers zijn er in totaal uh, meer dan 12.500 dit jaar. Het evenement groeit enorm. Ze zijn inderdaad op de hoogte van, uh, van alle praktische info rond het evenement en ook deze maatregel. Het is zwaar bewolkt met perioden van de regen. Er kan vrij veel neerslag vallen. Vanmiddag wordt het droger, het wordt zo'n 17 graden. Morgen begint met zon en wolkenvelden en enkele lokale buitjes. In de namiddag neemt de buienneiging toe en gaat het ook wat harder waaien. De maxima liggen dan ongeveer rond 15 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van 14 Nieuws. Goedemorgen, een vrouw waar je echt kan op rekenen. Mona van het Verkeer, goedemorgen. Goedemorgen, maar wat is er gebeurd intussen? Ik zie je echt zoveel file plots. Ja, inderdaad, echt opvallend voor een vrijdagochtend. Heeft misschien veel te maken met het weer. Op de E313 van Antwerpen naar Luik vertraag je bijna één uur van Rans tot Massenhoven. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel een half uur file rijden van Grootbijgaarden tot Tervuren. En dan wat trager op de buitenring van Grimbergen tot Wemmel. Richting Brussel een kwartier aanschuiven van Peutie tussen Tilburg zwingen en Wilselen en vanaf Bertem. Naar Antwerpen 10 minuten bij vanaf Veransten en hetzelfde op de A12 in Schelle. Daar is net een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring naar Gent wat trager, van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Hinder richting Gent op de E40 in Wetteren. Dat komt door een ongeval op de invoegstrook. Ook op de R4, dus op de binnenring rond Gent van Zwijnaarden naar Zelsaten goed uitkijken voor een kwartiervertraging bij Drongen doorwerken. Verderop tot Gent-Zeehaven sta je een kwartier in de file bij Desteldonk. Dat komt door een ongeval. En op de E40 richting Jabeke schuif je dan nog een kwartier aan in Gistel. En dat komt dan weer doorwerken. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk, Bart Appeltans, dat jij fan bent van Shrek. Van Want... Shrek? Legend en Waarom? Ja, ik weet dat niet. Hij lijkt mij een vrolijke kerel die af en toe een beetje kwaad kan worden. <lacht> dat is een plezante film, ja. ja nee, geen fan. Meer van... heb ik er niet mee. <lacht> jammer, jammer, jammer. Want over... Ja, de andere mensen gaan over twee minuten zeggen van, eh hey wel, ja. Hé, hey, hoe heb je dat gedaan? Wat? Gisteravond was je muur nog oceaanblauw en nu perfect koraalrood. Ah, met verf die perfect dekt. Wauw. Ga voor verf die perfect dekt. Colorant. Profiteer vanaf vandaag tot en met zondag van actiekorting in onze winkels en op colora.be. Zondag uitzonderlijk open. Zus en zus en Leenbakker. Hé hey, zus. Hey. Schoon nieuw bloes. Ik wil gordijnen in zo'n stof. Is dat een compliment? Tuurlijk. Ga naar Leenbakker, het is daar mooi en niet duur. Ah ja, maar doet dan wel een ander bloes aan als je komt. Het zijn top 100 promoweeken bij Leenbakker. Shop alles voor een trendy interieur aan straffenkortingen. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, vandaag bij Aldi 150 gram ambachtelijke ham van ons huismerk voor de prijs van maar 2 euro. Verkozen tot product van het jaar en even onweerstaanbaar als die van de A-merken. Maar goedkoper, Aldi, altijd slim. Wauw, zo'n toffe outfit. Oh, merci. Ja, dat is paprika, hè. Daar vind ik altijd mijn smaak en mijn maat. Zeg, maar jij ziet er ook superknap uit. Ja, dat is Cassis, hè. Trouwens, het zijn met season sales bij Cassis, hè? met kortingen tot 50%. Allee, bij Paprika ook? Nu mid-season sales tot min 50%. Kijk op CassiusPaprika.be Florian van Akker, doe eens jouw verhaal van deze wedstrijd. Ja, mijn verhaal van, van deze... Het blijft nog vaak te stil rond de topprestaties van onze atleten. Supporter voor Paralympic Team Belgium op weg naar de Paralympische Spelen van Parijs 2024 en verruim je blik op sport samen met Radio 2. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen morgen. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Goeiemorgen. I love was only true. Someone else but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace of doubt in my mind I got What's the use in trying All you get is pain When I needed sunshine I got rain Then oh, I saw her face Now I'm a believer Not her trace A doubt in my mind I tried. All oh. Oh, I was out to get me Now that's the way it seems. Disappointment, Haunted all my dreams. Oh, then I saw her face. No, not a trace I'm down in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried It's a solid face Now I'm a believer I'm not a trace I'm down in my mind But I'm a believer ja, Lichten uit Shrek natuurlijk, de monkey is een arme believer. 20 voor 9, goedemorgen morgen, Radio 2 luister je met interieurarchitect Bart Appeltans nog even bij ons. Je hebt zelf een huisje gekocht in de Dardenne, hoe ja. gaat het daarmee? Het is bijna klaar. Ja, we zijn echt wel aan de finishing touch bezig, dus uh, de leukste fase natuurlijk. En uh, ja, we hopen er heel snel... Allee, normaal, eind, eind, ja, binnen twee weken gaan komen vrienden voor de eerste keer logeren. Oh. Dus het is echt het wel moet. de laatste... Het moet af nu. Maar dat is goed dat je zo'n deadline hebt ook, dat je weet, oké, okay, ik nodig volk uit en... Maar intussen, ja, Wallonie en Dardenne, het is echt ongeveer, ongeveer helemaal Vlaams aan het worden, hè. Ja, inderdaad. Tijdens die coronaperiode hebben heel veel Vlamingen daar iets gekocht, uh, blijkbaar ja. En voor welke stijl ben je daar gegaan? Het is echt zo'n heel authentiek stenen huisje. Het was eigenlijk een oud bakhuisje dat bij een boerderij hoorde. Mm -hmm. En ik heb dat met een moderne bijbouw. Dus het is zo de combinatie van authentiek, charmant en modern. Dus heel gezellig. Ik lees heel veel dingen over kopen. De prijzen zouden dan toch een beetje gaan dalen. Wat zou jij mensen aanraden? Uh, een kameraad van mij die werkt voor de bank hè, en die, die heeft mij onlangs geadviseerd dat mensen best nog een half jaar tot een jaartje wachten uh -huh. dat ze toch ook wel verwachten dat de leningen tegen de zomer volgend jaar, dat dat ook allemaal zo stabiliseren, een beetje naar onder gaan maar je merkt op dit moment wel in de bouwsector dat uh, de orderboekjes minder en minder vol zitten bij ja. aannemers dus uh, ja, dat de wachttijden wel terug minder lang worden en materiaalprijzen beginnen zo precies toch wel te stabiliseren, her en der een beetje te dalen, maar het blijft nog altijd in een stuk duurder dan een paar jaar geleden. Ja. En dat is gewoon iets, ja. Daar moeten we door. Of ik denk dat jonge mensen misschien iets langer moeten gaan sparen. Of toch een paar jaar moeten huren. Of met een klein projectje beginnen. Eerst, uh, eerst een studio of een klein appartementje. En zo opbouwen naar, naar iets groter later. Deze, ja, het is weinig hoop in natuurlijk. Maar oké, okay, stel, ja. stel dat je dan toch een huisje hebt. <laughs> hè, dat je toch een projectje hebt. Uh, wat zijn de trends tegenwoordig qua interieur? Er zijn twee heel duidelijke strekkingen op dit moment. Enerzijds de opmars van kleur is enorm. Dus we zien toch dat mensen meer en meer durven fellere kleuren gebruiken, hun interieur echt heel levendig maken met kleur. En een tweede strekking is echt wel zo die zen, natuurlijke vibe met die kalkverven, dat ruw hout, ja. die beige, toon op toon. Zo, dat heel zachte, die, die hele rustgevende sfeer. Zo, dat zijn zowel de twee opvallende tendensen. Wabi Sabi heet dat zo niet? Wabi Sabi, bo Wabi Sabi? Ja. ja, toch? Ja, Wabi Sabi. Wat ken je allemaal niet, Peter? Wat is Wabi Sabi? Ja, dat is zo het, het imperfecte dat net mooi is. Hè? Zo, ja, ja, ja, ja, Ik heb plotseling een dat mooi. Ja, mooi. Ik heb hem gezegd, kenner, dat is wel. Ja, ja, dat ja iets is. interesseert mij warm. Ja, ja. dus. Ik ga eens even <laughs> nog wat vragen stellen. Ja, maar dus, voilà. van, ja, dat is binnen, maar ik weet dat jij toch een, een klein probleem hebt met voortuinen. Ja, als er, nu iets, als, er, als er nu iets is wat ik toch vind dat in Vlaanderen vaak fout gaat de laatste tijd mensen willen geen onderhoud meer aan hun tuin ik begrijp dat ja. maar wat begint er nu overal zo te ontstaan zo van die kiezeltuinen zo, mm -hmm. met dan zo nog een, een ruit erin en dan een andere kleur kiezel dan nog wat van die beelden zo'n afrodiet, nog zo'n dolfijn erlangs dan nog zo wat drie buxusbollen die ergens ongelukkig nog neergevallen zijn maar je komt een gedrochte tegen tegenwoordig. of zo van die mensen die zeggen we gaan kunstgras leggen. En dan pakken ze zo de allergoedkoopste kunstgras die er bestaat. Zo ja. fluogroen als het zijn kan. En dan rijden ze daar voorbij en dan is er kaars kaarsrechte vlakte. Een fluogroen gras. Met dan ook nog zo'n betonnen dolfijn in het midden. Dan denk ik, wat zie ik hier allemaal? Dat zo is zoiets, dat vind ik... Nee, ga dan in een appartement wonen. Of, maar zo dat soort voortuinen, dat kan nee. ik niet. Dat vind het, ik erg. Het klinkt een beetje als voortuin fascisme, maar jij mag dat, Bart Appeltans, dat, sowieso. Ja. Zolang dat, ik vind het, dolfijn wel leuk zolang dat er een beetje water uit. uit. Ja, dat vind ik wel ja, ja. mooi, eigenlijk. Je bon. uit van kabouters in zijn tuin. Ja, dat Geef het waar, maar even ja? Ik verstop kabouters in, uh, in de tuin, ja. Maar als een, een humorelementje dan toch? In de hoop dat ze gewoon ja. ook de tuin beginnen te doen Hij dragen. vindt het humor, ja. Dat Ze wel het daarbij houden, <lacht> Goed, Bart Appeltans. Jij is Loeber van een verrader vooral, natuurlijk. <lacht> Dank u dat je er was om je gedachten te delen, want er is heel veel reactie op gekomen en voilà. Ik wens je nog een fantastisch weekend. Dank u. En zometeen gaan we horen hoe het afgelopen is met Stefan. Want die was al een half jaar aan het wachten op... Yeah. Goeiemorgen. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm up with you. But then you saw me caught you by surprise. Goedemorgen. Het is acht voor negen. Lekker dansen op een vrijdag kan zo meteen ook met onze Benjamin. Die heeft allemaal liedjes voor jou. Maar heeft Stefan de Winter uit Aalst met zijn huis in Oostende... nu al contact met Proximus gehad? We hebben hem vanmorgen gebeld. Hij was heel boos. Hij heeft ook een filmpje gemaakt om te laten weten van mannen. Ik ben een half jaar aan het wachten... Voor een aansluiting. En jullie komen maar niet. Acht afspraken, telkens afgezegd. Dat we hebben vanmorgen gebeld. En vandaag zou er iemand komen tussen acht en half negen. Hij liet u nog weten. Uh, ze zouden normaal moeten om acht uur uh, daar zijn. Dus acht en half negen. Ja, zijn ze geweest of zijn ze niet geweest. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen. Dag, Stefan de Winter. Goedemorgen, Peter. Jawel, goedemorgen. Ja, het is een heel goedemorgen deze morgen. Het was echt een, een, een fantastisch moment. We hebben eigenlijk bijna een blijde intrede gehouden... voor de mensen van Proximus. En ja? die zijn dan ook toegekomen. We ja. hadden koffie gemaakt en koekjes. Het was een geweldig oh. moment. Het, wa, het was echt... Het was zelfs een verschijning. Het was, het was <lacht> mooier dan de Sint... die in Antwerpen toekomt. Het was schitterend. Het was schitterend. En blij dat was. En dan zei die man... Ik wacht nog op mijn collega. En die komt er ook zo meteen aan. En dan zullen ze... in alle vrolijkheid de verbinding proberen te maken ja? natuurlijk, de verbinding tot de wereld ja. we zijn natuurlijk bijzonder blij dat we nu op de radio mogen zijn, en dat, uh, dat, dat wij worden geholpen, en ik hoop natuurlijk dat de mensen van Proximus dat ook gaan doen voor al de andere mensen, pas ja. op uh, ik moet ook wel toegeven Peter, dat, uh, dat de commentaren op mijn Facebook ook over Telenet gingen, en over Luminus, ja. en over de banken, en eigenlijk over de hele dienstensector, die, die zomaar een beetje een monopolie hebben, en die een beetje met de mensen in voeten rammelen, maar kijk eens wel, het is een goed begin, voor mij is het een nieuw ontstaan eigenlijk. Ik kan mij elke week wel over iets zo druk maken. En dat ja. kunnen we anders samen met Radio 2 alle problemen in de wereld oplossen. lijkt mij een prima plan eigenlijk. Stefan de Winter, ik, ik voel een idee. Het is hier goed, echt waar. Ik ben blij dat we jou gehoord hebben. Ik ben blij dat ze jou geholpen hebben. En wat je zegt, ik hoop dat het voor iedereen nu een beetje vlotter gaat. Stefan, we houden contact. Dank je wel voor zoveel moois. En succes daar. Ja, een prettige vrijdagochtend. Het is bijna weekend, ook al regent het. Geniet ervan. Dankjewel, <laughs> dankjewel <laughs> dank Stefan. En dit, dit is Dotan. En Dotan zit morgen in de Weekwatchers. Komt daar live spelen. Met is een nieuw liedje. Wat zeg je? dat mag ik daar zo niet mee lachen. It's a long way down to Neverland I left my soul Morgen dus live bij de Week en nu live op je radio. Benjamin Scholaert. Radio 2 Heb je zin om tussendoor te relaxen en weg te dromen? Het kan de hele dag lang met de perfecte muziek op Radio 2 Unwind. Elke dag, praat Luister via de Radio 2 app. Je kan hem downloaden via radio2.be slash app. Zeg schat. Ja? Waar is die staalamp naartoe? Ah, die is kapot gegaan.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 Sommige kansen doen zich maar één keer voor. Grijp ze voor het te laat is. Totale uitverkoop omdat we gaan renoveren in onze winkel van Aartselaar. Alle zetels aan kortingen tot min 50%. Alles moet weg. Uitsluitend in onze winkel van Aartselaar. Kom deze herfst wandelen in een magisch uitgelicht rivierenhof in Antwerpen. Laat je betoveren door de vijfde editie van dit volledig vernieuwde totaalspektakel. De Grote Schijn, een absolute aanrader voor het hele gezin. Tickets via degroteschijn.be Samen met ATV, Gazet van Antwerpen, Radio 2 en VRT1.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 Vroeg of laat koopt ook jij zonnepanelen bij ons. The Redback in concert, Christmas edition, een uniek concert met de beste groener en kerstklassiekers. Chestnuts nuts roasting en een eerbetoon aan het oeuvre van Birdback oh, Rock. The Redback in Concert. Op zaterdag 16 december. Have yourself... In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Oh, met Jasper Steverlink, Gunter Neefs, Lies, Yannick Bovie, Grace, Gustaf en de VRT Big Band. Tickets en info via radio 2.be. Ik ben er al helemaal klaar voor. Voor ten eerste Radio 2. Kickstart uiteraard. Maar ook voor het weekend. Zeg je welke plaats wil je? Laat we eens weten in de app. Elke dag wel voor twee.